Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is gebleken na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. De fractievoorzitters zeggen in een gezamenlijke verklaring dat ze de burgemeester de ruimte geven om door te gaan zoals het een burgemeester betaamt. Wel maken ze de kanttekening dat als er nieuwe feiten opduiken die aantoonbare schade kunnen opleveren voor het ambt van burgemeester, dit consequenties zal hebben voor Hoes. De burgemeester van Maastricht kwam vorige week in het nieuws door foto's waarop hij was te zien zoenend met een minnaar in de lobby van een hotel. Hoes zelf wilde na afloop van het overleg niet reageren.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 En verder won AZ in de KNVB-beken na strafschoppen van Heerenveen. En ook Feyenoord won van Heracles na strafschoppen. Het weer, het raakt weer bewolkt en van het westen uit gaat het regenen. Bij zee waait het hard, tot stormachtig uit het zuidwesten. Morgen trekt die regen weg, dan is er wat zon. wordt zo'n 10 graden en de wind neemt wat af. Dit was het nos Journaal. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious request. 3 FM en gelijk wat energie om een beetje wakker te blijven. De Red Hot Chili Peppers. Mmm, lekker. lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, En Ook muzikaal gezien natuurlijk. Give it away is het. We Van de Red Hot Chili Peppers. Give it away is wat je hoorde. Kijk op de klok. Het is zes minuten over twee. Zo voelt het helemaal niet voor mij. Maar dat komt omdat ik ook echt net wakker ben geworden. En het was misschien maar anderhalf uur slapen. Maar dan is het toch net even anderhalf uur. Dat ik denk ja... Om in ieder geval energie te sparen voor de komende nacht. Want uh, de komende vier uur ben ik bij je. En hopelijk ben jij ook vooral bij mij. Bij ons kan ik wel zeggen. Want Anna die gaat ja. volgens mij geloof ik ook nog niet slapen deze nacht. Nee hoor, nee. Ik, ben, uh, ik voel me een soort dure, dure kanijnen hier. Nou, ik zo ik. Ja, het gevoel ja. heb ik ook een beetje. Dat trommeltje, dat blijft maar gaan ja, ja, bij jou. Ja, nee, <laughs> ja, nee uh, dikke pret. Ja. Uh, ik vind het leuk dat jij er nu bent, dat je wakker bent. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, ik kwam net mijn bed uit. en dus Toen zei: Oeh, had je wel moeten gaan slapen, zei je tegen mij. Ja, want oh. dat kan soms. Dat ken ik van. Uh, lang door, zeg maar, als je het doorhaalt... en dat je dan even een uur slaapt... en dat je nou opeens kapot bent. Maar, dat kan gebeuren, maar dat ben je dus niet. Je bent, bent er toch door uitgerust, dat is heel fijn. En Giel ligt nog lekker te ronken in zijn bedje... en die uh, gaan we ook meemaken vanmorgen. Ja, oh, dat wil ik. ik dat, precies, dat is, dat is een mooi cadeautje. natuurlijk. Want ik heb net even gemist dat je mogen gebakken gemaakt hebt. Ik was uit mezelf al ja, een geworden. Ja, stom. Ja, ik, ik, je, had, je had gezegd dat je... Stom, ja, zeg, ik stom, te stom, stom. Ik was een verhaaltje aan het schrijven. Ja, daarover gesproken... Daar moeten we het zo nog even over hebben. Want 3333, daar kun je je eigen verhaaltje ja. krijgen. nog twee keer gaat hij eruit. Oh, nou. ja. Ik ben benieuwd hoor, wat voor mooie verhalen dat gaat opleveren. Vooral sms dus naar 3333. En dan kijk ik ook even rechts van me, waar natuurlijk bij de brievenbus... Het, oh, ja, het is echt, het schiet niet op, jongen. Oké, okay, mensen maar... hebben steeds gekkere dingen op hun hoofd ook. Dat moet ik even bijten. Mensen hadden al, er was toch iemand met een rare blauwe muts en af en toe zie je dingen voorbij komen, maar nu zie ik ook weer iemand met een soort nou, alarmlicht en een, een pion ofzo. Hij heeft precies, ja, die, alsof ze een verkeersongeluk gehad hebben en, uh, <lacht> en dan hier aangekomen zijn. Maar dan wel een soort Blues Brothers pak hebben ze naast. Ja, ja, ja, in ja. Park. Jongens, kom even bij hey, de microfoon staan, want jullie staan echt in de regen ja, ook. Uh, nacht. Wie zijn jullie? Wij zijn, uh, wij zijn Martin en Robert. Absoluut, ik ben Robert. En dan en moet die andere Martin Marten zijn, hè? Ja, dat dacht ja, ja, ik al wel. Ja, ja, ja, ja, dat kan eigenlijk niet meer zo anders dan. Je raadt het goed, man. Ja, mooi. Maar Robert en Mart, wat, wat brengt jullie hier met die prachtige dingen op jullie hoofd? Uh, eigenlijk het eind van Extra Weekend. Ja, heel stiekem zijn we heel verdrietig daarover. Oh, oh, oh de is patch-your-voice-alarm ja, ja, staat hier ja. op hun hoofd. Ja, gaan ja, ja. ja. gaan ja, we lichtje ja. uh, Paul, hè? Ja, ja, dat is helemaal niet mijn afdeling eigenlijk, maar groen, ik wil je natuurlijk... GroenLinks. Op... Is dit GroenLinks? Nee, Ja, <laughs> Nou, luisteraars, mensen die denken, we hebben de jongens het over? De doorgewinterde luisteraars van dit radioprogramma weten zelfs de knoppen te benoemen. Ja. Die de... Ik ga nu ook niet kijken. Groen, zeg jij hier, groen. en dan En dan links hier. Uh, Zo... Oh nee, wacht even, dat gaat niet uh, ja, Dat is geen zaggerij. Ja, dit is lastig. Hè? Dit is niet mijn apparaat met al die jingles natuurlijk. Uh, we gaan het nog een keer proberen. Met, uh, ja, ik zeg dan toch eerlijk, zwart midden in dit geval. Ja, de, hoe je twee mannen gek. Heb je enige idee waar het over gaat, Anna? Of, uh, nee, ja, ik eerlijk gezegd niet. Ik, Pet Your Boys ja, maar Pet Show Boys alarm geen idee. Maar, maar Paul, ja. wij willen eigenlijk één op... wens. Eén wens. Ja, we, willen, we doneren 40 euro. Oh! Voor een. Uh, ja, jij hebt 20, dan heb ik ook 20. Ja. Een fotootje met ons, twee en Anna. Ja, nee, natuurlijk. Ah, dat is geen ik kom, enkel probleem. Kom, ik kom, ik kom Anna komt al jullie kant op. Hij kan niet het huis uit natuurlijk. Maar ik kom sowieso niet Nee, nou, dan nee Voor het glas. Mag, mag. Ja, zij mag. Dus mag er nog uit, ja, inderdaad, straks. Dat gaat helemaal goed komen. Ik ben nog 20 hè? Ja, en dan uh, kom ik zo, uh, zo bij jullie, uh, jongens. Uh, oh, wow. uh, nog even, even, heel belangrijk toch om te vertellen wat er zojuist hier uh, gebeurd is. Namelijk Give It Away van de of Chili Peppers kwam. En ik kijk, ik kijk goed, maar hij komt van Jeroen Scheel. 50 euro betaalde Jeroen daarvoor. En dan was er ook nog heel wat sms-verkeer voor deze plaats, De Jeugd van Tegenwoordig. En ik weet dat Anna hier ongelooflijk blij van wordt. Erik Eggenhuizen uit Vught, 50, 50 euro. Dat zijn toch bedragen zeg, nu al, zulke hoge bedragen. En ook Roel Beckers betaalt 25 euro voor deze plaats. De Jeugd van Tegenwoordig met hun uitsmijter op Lowlands afgelopen jaar, De Formule! Ja, ja, ja. Wat is de 1? Ik weet niet wat de 1 is man. Waar moet ik beginnen? Ah. Whiskey India whisky Alfa Nickers en groen is alfalf Paar keer alvast man is tussen kaakjes, dumbo, swag Zit je moe tussen haken Sepp on hop Nicker doe dimmer Val even dood of dat soort dingen Nou nah, rest in peace Swim in urine Kleine shoutout naar de machine En een kleine shoutout Nee, fuck it doe we groter nou je moeder in het blootje. Ze is niet echt mijn type hoor Maar ik zou wel wiepen hoor eh, Jullie niks zijn dommetjes Dus laat me afsluiten met een stommetje. Geen zorgen, ik ben snel klaar Weer wat plus zijn is ontelbaar 1, 2, 3, 5, 6 Dit is de fuck, de fuck de formule Er is er geen 1 2, 3, 4 5, 6, Dit is de fok, de de formule hier is er nog één 2, 3 van deze 4 5, 6 had je al één Dit is de vat, de vat, de vat, Ik leg A, ik leg O Gaat die lekker, hoe ziet het zo Het nieuwe fout, gaat opnieuw omhoog Vooral jouw Ivo, je fout. Ik eis dingen als kunst. Stij als kunstgaten, Outfit strak als kunstgaten. Laat me even in je uh, schaatsen. Exemplarisch, formularisch. Een hoop lode, formularisch. Gele weg op winten, Banaan in mijn onhoor, oh, aan niet. Jasje, dasje, pinnenpasje glitterdrankje in het handje. Buitenlijntje, binnenlijntje, pimpendansje. In het Fransje, wee wee. In het Fransje, wee wee. In het Fransje, wee. Oui, oui. In het Fransje, wee. Oui, oui. In wee. In het branche 2, 3 5, 6 Dit is de fuck, fuck, formule Er is er geen 1 2, 3 face deze 4 5, 6 No er nog 1 De fuck, fuck, formule Sorry Hier is er nog 1 2, 3 Van deze 4 5, 6 Had je al 1 Dit is de fuck, fuck, formule Er is er geen 1 2, 3 Zoals 4 5 dit is de fout, de fout van Muller. Hier is er nog één. Twee, drie, van deze vier. Vijf, zes, haat je al één. Dit is de fout, de fout van Muller. Muller gaat er met de main. Muller gaat er met de main. De midderein in mijn slipstream mee. Tijdens periodeke systeem. niks op het element vier slaat. Mopziek, uitgaan, je, je moeder in de kwartwaat. Op in de nacht gaan zwabben in de achteraan. De oplossing van de fout, Muller. Muller, zonder slippules. denk je, ah, mille, ah. Die pieptoon aan het einde in de formule van de jeugd van tegenwoordig. Maar live afgelopen jaar op Lowlands was het echt ongelooflijk vet. En ik wilde maar niet dat ze stopten. En dat deden ze gelukkig ook niet. Ze bleven maar doorgaan. En het ging maar door de formule van de jeugd van tegenwoordig. Maar het schijnt wel een heel lastig, moeilijk nummer te zijn om mee op te treden. Ik was op een heel leuk Vice-feestje waar zij gingen optreden. En toen... Hoorde ik, uh, hoorde ik iemand wel zeggen van hun van oh, dit nummer is echt kank en moeilijk om oh, te zingen. Of, uh, en toen dacht ik ook van, inderdaad, <laughs> ja. ongelooflijk. Ik bedoel, ik zag bij de MTV Awards dat Miley Cyrus met een autocue zingt. En dat nummer is alleen maar... Nee, zingt Miley Cyrus met een En You came auto -cue? in like a racking ball. Dat meen je niet. Met en, een balletje eroverheen ook dat je, dat met, je met, weet Met een horen nee. <laughs> nee, dat balletje niet. Maar uh, nou, wij zaten wel van, nou, dat is niet heel ingewikkeld. En dit nummer van de formule, dit is wel, daar moet je wel even doorhebben. Inderdaad hebben. zeg. Oh, dat zei al you met de autocue. You like a wrecking ball. Ja, eigenlijk yeah. van, uh, van wat oudere artiesten is wel bekend dat ze dat deden inderdaad. Ja, de zingen met een ja, auto ja ik was uh, afgelopen zondag bij Charles Aznavour. Die Zo. is bijna 90 en wow. nog steeds charmant. Het was echt geweldig. Ja, een die, die, die uh, oude Franse player luisteraar. <laughs> die is Charles Aznavour ah, eigenlijk? Geweldig. Ja, het is een, echt een, een oude bok, maar echt ja. een grote uh, Chansonnier. Ja. En ben jij van um, heel erg van de van de, chansonnier, de chansonnier? Ja, hij, is wel, hij was wel heel goed. En Jacques Brel vind ik ook altijd wel oh, geweldig. Ja. Hoor, heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar dan gaat de sfeer wel boef. Dus laten we om wakker te blijven en een beetje geproken te blijven. Maar ik vind. Uh, nee, Jacques is geweldig hoor. Als dat, iemand het dat aanvraagt. Nou, ik kan natuurlijk stuur, zeker. Je kan alles aanvragen ja, wat je wil ja. via 3FM.nl bellen met het callcenter natuurlijk ook. Dus 0909-1336. En een smsje kreeg ik dan van uh, Heidi binnen. Goedenacht, Heidi. Hi. Hallo. Hallo. Uh, ja, sms van een 3333. Ja, waarom eigenlijk? Oh, uh, ja, uh, voor alle drijven. Ja, ja, hoi. Ja, je wilde heel graag een, een bedtime story van, uh, van Anna. Ja, wat uh, leuk. Met, uh, wat zeg je? Je wilde van mij een bedtime story. Ja, leuk. Ja, eigenlijk wel. Ik heb, uh, ja, ik heb een beetje gespaard voor uh, uh, Serious Request het hele jaar. Oh, wat te gek. Nou, heb je dan gewoon een potje of hoe moet ik dat voor me zien dan? Uh, nou, nee, nee, ja, een heel klein potje. Ja. <laughs> ja, nee, ik had er een liedje aangepraat. Daar heb ik 10 euro voor gedoneerd, maar die heb ik niet gehoord. ik uh. kan erop wachten, um, wat kan ik je nu al zeggen? Um, dan heb ik nog 25 uh, euro over voor een verhaaltje van Anna. Nou, nou te dat, gek. Dat kan precies, hè, want dat was de minimale inzet die we erop gezet hadden. Ja, dus, uh, ja. ja dat ja dat al begrepen. Dus, uh, 25 euro, hartstikke goed. Um, ja, en uh, hoe werkt het u, dan ook? ik, nou, ik kunnen... moet wel een paar uh, vragen stellen. Ja, okay. Dus ik moet wel een ja, paar ja, dingen van je, je weten. Ja, dat heb ik al begrepen. Dus hoe het heet je? <laughs> ja, <laughs> ja daar wordt, wordt het leuker van. Hoe heette jouw uh, uh, hartsvriendinnetje op de basisschool? Je had echt Mijn verschijn... Ik heb geen hartsvriendinnetje op de basisschool. Had ik niet. Okay. Had je niet? Uh, een uh, vriendinnetje uh, nee, van vroeger? Nee, ik ben, ik ben gepest op de basisschool. En, uh, Middelbare en school zo, vriendinnetje? Carla. En uh, had jij een, uh, een huisdier toen je klein was? Nee, hey nu. Wat zeg Ik je? Ik heb er nu twee. Uh, Oké, okay, en hoe heette die? Huppel en Splinter. En uh, wat zijn het, honden? Dat <laughs> kan je ja, ja, ja. Uh, Huppel is een hond en uh, Splinter is een kat. Oké, okay. okay, en wat voor uh, werk doe je of wat doe je zo overdag? Ik ben afgekeurd. Oké, okay, dus je. En, nou ja, welk, ja af, tenminste. Ja, uh, W.O. heet dat, hè? Ja, ja. ja. En, waar ja, ja okay. en waar woon je? Ja, oké. Wat zeg je? Waar woon je? In Den Haag. In Den Haag, oh leuk. Vandaan. Is dat zo? Ja, oh. ik kom vandaan, ja. ja, is, is het, ja okay. Ik hoor gelijk het accent ja, ja, ja, erbij. Is dat zo? Ik... <laughs> is <het laughs> well zo? Ga ik gelijk een beetje zo. Waar woon je dan? Ik denk dat well ik heel ja, zelf zelf gaan stoppen. He? Ja, <laughs> ja. <laughs> um, Nou, hartstikke mooi. Um, nou, ik denk dat ik uh, hiermee aan de slag ja, kan, kan. je hiermee aan, aan de uitvoering. Oh, ja? Ja, oh. nou, ja, ja, maar je is. wordt er straks. Uh, ik ga even nu heel hard werken en dan uh, word je straks gebeld en dan ga ik het voorlezen. Persoonlijk ja, verhaal van Anna. Het, het kan toch niet mooier worden wat dat betreft. Ja, uh, hoe lang heb je nodig? Half uur? of zo? Ja, een Ja, kwartiertje. Kwartiertje zelfs. Ja, nou, wat goed. Ik, oh, oké. Okay. Ja, nou, dan kunnen we wel langer wachten. Ik weet niet als je op wil blijven, Heidi kan natuurlijk uh, ook. Nee, je ik, hoeft ik ja, niet ga hem uh, te slapen. Nu en als ik klaar ben is ik klaar. Merk natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou hartstikke goed, je kan erop wachten dus. Is goed. Dankjewel Heidi top, en tot straks, dan ben ik je gewoon weer terug. Heel goed. Doei. Heel goed. Ja, waar sloeg je op aan dan Anna, dat je dacht van uh, hier kan ik wat mee? Ja Den Haag is oh, leuk. Ja, ik vind dat je Heidi heet leuk. En ik ga nu gewoon eigenlijk maar gewoon een verhaal schrijven. En gewoon mijn fantasie erop loslaten. En dat is ook goed, fantasie voor Bedtime Story. Je gaat het heel merken zo. 3333 om een plaat aan te vragen kan gewoon. Maar je kan het ook makkelijker doen via 3fm.nl. Want dan hebben we echt nou ja, alle mogelijke. Terwijl Anna de Boel sloopt. Die je, we moeten nog een beetje, ja, hè? Uh, of bellen met het callcenter 0909 1336. En dan doneer je in ieder geval minimaal 10 euro voor een, een plaat. En dan kan dat echt van alles zijn. We kunnen natuurlijk niet in één keer alles gaan draaien. Dat snap je ongetwijfeld. Daarom hebben we de top series request die na serious request begint. En dan gaan we zoveel mogelijk platen daarvan van uitzenden. Uh, maar welke platen tot nu toe toch wel op de radio gered heeft is die van Erik van Oudhuisten. Hij zegt om um kinderen te helpen natuurlijk die een zuivere omgeving nodig hebben en op te kunnen groeien. Hopelijk zijn ze straks net zo gezond als mijn eigen twee kindjes. En Jason Mraz voor mijn vrouw. Waar ik zo van hou. Anita, I'm yours. Kus Erik. Mm, oh dit is zo lief, dit is zo lief ook.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 Fate, I'm yours. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, on do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, your ear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 Take some ras voor je en I'm yours voor Erik die me aanvroeg en uh, een dikke zoen daarbij bij die plaat. 3FM Serious Request vanuit Leeuwarden, daar zitten we nog de komende week en het is die eerste nacht, die eerste vreselijke nacht. Ja, Om hem door te halen vind ik het gelijk wel pittig, omdat ik... Vooral dan ook denk aan morgenochtend tien uur, maar aan de andere kant, waar zeik ik over zeg, alsjeblieft. Ik kijk naar buiten en ik heb echt nu al respect voor al die mensen die hier nog staan. Het is, als ik zo tel bij elkaar, misschien een handje vol, het zijn er dertig denk ik die om het huis heen staan. Maar respect voor de mensen die hier buiten staan, echt hoor. Kan er een klein respectje af, hoe is het jongens? Nou hoor dat toch ook nog eens los gaan zeg, want maar het is inmiddels een beetje gaan regenen en... Ja, dat is toch niet, dus, uh, niet uh, al te lekker. Capuchon op, een beetje verkleumen, maar misschien gewoon lekker warm tegen elkaar staan. Ik zie alleen maar duimen die omhoog gaan. Dus dat is, dat is waanzinnig, uh, waanzinnig om te merken, zeg. Check hoe het zit met... Uh... Oh, dit is wel een mooi verhaal, hoor. Ja, dit is wel leuk. Er is namelijk iemand die heeft uh, afgelopen jaar een kindje gekregen. En uh, de naam van dat kindje... Vernoemd naar een DJ. Ik, het is zo leuk dat het naar een DJ vernoemd, vernoemd is. Um, ik, ga, ik heb geweld met haar, Karim. Hallo Karim, goeienacht. Hoi Paul, goeienacht. Hoe, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Met jou dan? Dat je nog, nou goed, ja, goed ook eigenlijk. Zeker mag niet klaar hoor. Dat je nog zo Hoi. wakker bent om vijf voor half drie. Uh, hoe zit dat? Waarom? Nou ja, nachtvoeding nog gegeten. Helaas. Oh, zo zit het. Dat is echt waar. ja. <laughs> ja, dus ja, ja, ja, ja heel goed. Hij houdt je nacht nog lekker wakker. En dan ben je dan de enige, even een praktische babyvraag niet. Maar ben je dan de enige die echt uh, het bed uit gaat of doe je dan ook afkolven en mag je man dan ook af en toe? Nee, we doen het echt nog samen. Hij maakt mooi het flesje en dan uh, geef ik hem lekker drinken. Oh, en dan is... kan mijn kerel nog lekker verder slapen. Oh, en ik blijf okay. wakker. God, respect ja. hoor, voor jou ook. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, But... jij moet ook nou lekker lang wakker blijven. Ja, nee, zeker. Maar uh, ik, ik heb toevallig twee zussen die uh, allebei uh, recentelijk uh, bevallen zijn. Maar het okay. bevalt ze goed, maar aan de andere kant het is het een pittige nacht, inderdaad. Zeg. Nou, dat klopt. Ja. Maar ja, ja. ja. we ja. hebben het erover. Want hoe oud is jouw uh, jou zoontje? Is, nou, vandaag precies tien weken. Tien weken oud? Ja. Ja, en die naam, hè, dat is dan toch zo leuk. Je hebt hem vernoemd naar een DJ. Ik ben zo benieuwd welke DJ dat is. Ik hoop stiekem een beetje... Nou ja, ja beetje DJ is verder Oh, je ging niet Paul zeggen natuurlijk, maar dit noem ik ook al Maar, verder <laughs> Le Grand gewoon, hij heet verder! Yeah. Hij heet verder! Wat yeah. tof, ben jij zo'n ontzettende fan van Verder uh, Le Grand, of hoe zit dat? Nou, eigenlijk niet. Oh. <laughs> eigenlijk kennen wij zijn muziek helemaal niet. Oh. Nou, we zaten uh, een keer in de auto en we moesten natuurlijk een jongensnaam zoeken. En te hoorden bij 3FM de naam Verde, omdat ja, jullie konden hem wel eens aan natuurlijk. Toen dachten we nou dat wordt hem. En ja, was het zo makkelijk, was er geen overleg meer nodig, want het nee, dat kan wel eens lastig nee, het zijn. het was echt gelijk. Binnen een paar weken was het gelijk Ja, het wordt Verde. ik keek ook al aan en wist dan het helemaal zeker? Ja. En uh, wat denk je, zou het een DJ kunnen worden later? Zien we hem nog eens terug in het glazen huis misschien ook? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja. ja. ja. ja. tuurlijk. Ja. <laughs> zeg, uh, hoeveel geld heb jij over voor een plaatje van uh, Verde? 25 euro. Hartstikke mooi. 25 euro. Uh, ja, dit, ik wou bijna zeggen, ik kondig hem zelf even aan, maar je zegt dat je dus de muziek van Verder dan niet echt kent eigenlijk. Nou, dit liedje ken ik natuurlijk wel, ja. maar de rest kenden we niet. Nee. Jij komt nog dan die enige die je kent uh, maar aan. Nou, hier komt voor 25 euro voor het goede doel. Verder Grand met Put Your Hands Up for Detroit. Ja, Karim. Nou, nog een hele mooie nacht met nachtvoeding. Ja, dankjewel. En jullie nog een heel veel succes. Dankjewel. Het is nog niet zo dat ik inmiddels zoveel trek begin te krijgen dat ik ook denk, oh had ik ook maar nachtvoeding. Dat valt toch wel mee. Helaas. Ja. Fijne dag nog Karim. Help de doei. Handjes omhoog. Ook hier in Leeuwarden voor. Per la Grand. Our lovely city. Detroit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 Harder Day Come van Joe Jackson. En die kwam dan in dit geval van uh, Rob van Uden. Hij zegt gewoon een goed nummer voor een geweldige actie. Dankjewel. Het is 25 euro dat het mocht uh, opbrengen. En ook 25 euro voor Put Your Hands Up For Detroit. Die gingen wel goed in hier in Leeuwarden. Voor dat handjevol mensen dat hij voor het glazen huis staat. Karin Neutenboom die bezig was met de nachtvoeding. Die uh, betaalde er 25 euro voor. Voor haar zoontje. Want ja, die is dus 10 weken oud. En heet ook gewoon uh, verder. Ik, uh, ik, ik hoorde net al iemand hier bij de brievenbus even iets naar binnen uh, schreeuwen. Dus ik ga maar eens even checken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is daar. Goeienacht met Paul. Goeiemorgen. Goeiemorgen voor jou dan. Uh, wie, wie ben je? Niels. Niels. En uh, jij, jij bent druk bezig met een missie heb ik het gevoel ja. Niels. Nee, het is Nee, we, we, ja, we zijn gewoon trots op onze stad en eigenlijk hoor alleen geel blauw in het glazen huis geen Friesen. Alleen geel blauw in het... Is het... Eigenlijk Maar wacht wel. even. kijk, Mensen zeggen altijd, Friesen zijn trots. Ja, nee, dat dat dan... weet heel de wereld. Dat ja, weet heel wij Nederland. Wij zijn leeuwarders. Maar dan heb je ook nog leeuwarders, En dat ja. is de overtreffende trap. Ja, wij zijn eigenlijk geen Friesen. Die vinden zichzelf weer geen Friesen. Wij zijn Leelwardes. Ja, Jongens toch. Maar en, en moet, je, moet het dan ook nog een bepaalde straat, dat dat dan nog de enige plek is? Of uh, zo specifiek ja, je niet? je hebt allemaal het mooie is, straat hier. Ja, nee, precies. Okay, maar Le waar, wat is er zo mooi aan Leeuwarden? Ja. Ik wil gewoon de Oldehoven. Dat is onze trots. De Oldehoven. Vertel eens, wat is dat? Dit is de Schreven Toren. Ja. Ah, heb je dat niet gezien? Ja, nee, ik zie niks. Ik zie alleen maar hier ja, nee. een. Het zit aan de andere kant van de stad. Ah, precies, ja. Nee, dat is. Ja, uh, het, het uitzicht deed... is beperkt tot een. Ja. Uh, hier, zie je ziet het, het, het gerechtsgebouw hier tegenover, hè? Nou, ja, ja. Zo, nee, maar deze vlag hoort over eigenlijk gewoon. Nee, nee, dit is de enige vlag die er hoort. Dat vind jij? Ja, ja, en ik denk heel veel andere mensen hier. Dat is wel ongelooflijk ja, waarom, waarom moeten? want jij zegt net al tegen mij door die briefbus, die Friese vlag moet hier weg. Eigenlijk wel. Ja, dit is de enige vlag die hier hoort. Nee, nee, nee, nee. we ja, zijn ook in Friesland is... hoor. Ja, ja, ja, we zijn in ja, ja, Leeuwarden. Het ja, ja, ja, ja. Ja. is dat toch, hè? Maar uh, wat, hoe komt het dat jij zo'n ontzettende voorliefde hebt voor uh, Leeuwarden? Ja, ja, dit is toch gewoon de mooiste stad van Nederland. Ja, het is wel stad. een hele mooie stad. Toen ik je vanmiddag aankwam uh, rijden, ja. het ziet er wel echt prachtig uit leuke huisjes en het water is allemaal mooi aangelegd. Het, geluid, het enige mooie van deze provincie. Nou zeg, je, je moet niet zo eigenlijk Friesland hoor. Ik begin bijna dat ik denk, ja, doen ze het normaal, zeg. die afsteden, toch? Dat vinden wij Ja, god. Een gebbetje moet natuurlijk ook wel kunnen in. Maar jij wil graag dat we die blauw-gele vlag hier gaan ophangen. Ja, eigenlijk is het de enige vlag die gewoon niet in jullie grazen Dat hoorde ik je zeggen, ja. Maar kijk, we gaan, dat zijn allemaal mooi, we gaan die Friesen natuurlijk echt niet weghalen. Maar, die zag je niet aankomen. vrij. We hebben hier ook een kambuur. Ja. Uh, ja. ja, Geen klemtoog, gewoon Kambuurg. Kambuurg, dankjewel. Zo, ethies. we krijgen even Fries uh, nee, opvoeding, of een Leeuwardes opvoeding hier uh, van Niels. Goed, maar Niels, wat levert het op? Een mooie, hele mooie vlag. Ik heb hem vanmiddag al 20 euro alweergevonden. Oh, dat is goed te horen. En uh, nou, gooi de vlag er dan ook maar in, dan... Uh, ja, maar dan moeten we hem ook meteen op hangen. Dan hangen we hem gelijk zo even op. Ja, ik heb hier niet een pistool, ja, ja, en het komt goed. helemaal goed. Ja, ja, ja. Yo, Kambuurg! Ja. Nou, hartstikke mooi. Dank je, Hartstikke goed. En we gaan hem zo ophangen hier, uh, Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Ja, het gekken is dan wel, ik, ik, we staan in Leeuwarden, het gaat alleen maar over Leeuwarden, maar ik hoorde hier zojuist even door de brievenbus Brabant van Guus Meeuwis gezongen worden. Ja, ik, ik had ook al eerder sprak ik een paar meiden, ik weet niet of ze er nog zijn, ik hoop het, maar die zijn helemaal uit Brabant gekomen om dat hier aan te vragen, Brabant van Guus Meeuwis. Hoor ze nou dus... toch? We gaan, weer, we gaan weer door met... Brabant uh... zijn ook gerepresent hier. Zijn, komen jullie uit Brabant of hoe zit dit uh, mensen? Uh, u begrijpt, luisteraars, ze hebben zelf geen idee meer, er, is niet maar er wordt meer alleen maar gelat en gezongen. Daar komen we op terug, daar komen jullie uit Brabant? Yeah! Nou, <laughs> dat verbaast me dan ook eigenlijk helemaal niet, nee, wat een rare vraag ja, van mij. Goed dat jullie er zijn. Nou, blijf lekker bij, ik kom zo weer bij jullie, uh, jongens, uh, hou elkaar lekker warm in de, in de tussentijd. Ja, uh, jij hebt hem af volgens mij joh. Ja, of niet? ik heb ja. uh, voor Heidi een uh, bedtime story geschreven. Kon, kon je er wat mee met de input? Ja. Ja? Ik weet niet hoe het dan komt. Maar ik zet gewoon een soort deurtje open. En dan komt er gewoon een verhaal. Dat is een mooie verhaal. Ja. Uh, nou, ik ga Heidi dan zo meteen terugbellen. Ja, zeker. Gewoon, ik doe nog even één plaat in de tussentijd. Een prachtig liedje dat aangevraagd is door Tini Mijnen, Onder andere, die hem opdraagt aan uh, Marije. Die dit nummer zelf uitzocht op haar afscheidsdienst. Bijna twee jaar geleden. En hij is ook voor Dianne, Die dit jaar ook alweer tien jaar niet bij haar in de familie is. Ze vergeet haar namen niet, zegt uh, Tini. En ook voor Svenny Santos. Gewoon een geweldig nummer. Ik kan hem niet vaak genoeg horen. Deze is speciaal voor het geweld. Glazen huis trio Koen Giel Paul en mijn lief Alexander heel fijne en warme kerstdagen gewenst. Liefst van Svenny. 10 euro kwam er van haar kant en 15 euro kwam er van uh, Tini. Het gaat naar set the fire to the third bar. Snow patrol. I find The swans in state lights. The distance from me to where you'd be. It's only fingerless that I see. I touch the place where I'd find your face. My fingers in creases of distant darkness. Places. I hang my coat up in the first bar. There is no peace that I've found so far. The laughter penetrates my silence. As drunken men find flaws in silence, There words mostly I'm lost with just voices Your words in my memory Are like music too so far, we'd set the fire to the faber, we'd share each other like an island, until exhausted close our eyelids, and dreaming picked from the last place we left. Star skin is weeping. A joy you can't keep it. A mile from where you are, I lay down on the cold ground. And I, I pray that something picks me up and sucks me down. prachtige Set Fire to the Third Bar van Snow Patrol en Martha Wainwright die daarin uh, meezingt. Uh, heel even nog naar de brievenbus, voordat we dan zo meteen een hopelijk een mooi moment gaan hebben voor de bedtime story voor Heidi. Hey, hey ja, dames bij de brievenbus, uh, Vier gezellige dames die er nog trouwens heel fris en fruitig uitzien. Hey, moet ik zeggen. Ja, ja. Oh my god, we kunnen Sean Bright lang de dames afvragen. Waar komen jullie vandaan dames? Uh, Oké, okay, nu allemaal tegelijk. Leeuwarden! <laughs> nou, die was duidelijk inderdaad. Leeuwarden natuurlijk. Ja. En uh, jullie kwamen, wat kwam jullie leggen? Doe maar de lieve bus. En... Jelke, nou, dat is echt het beste wat je kan doen. <laughs> dat heel goed. Ja, een en een nummer aanvragen. Het is zo leuk, jullie kunnen alles in één koor ja, zetten. 1, 2. Dat nummer. 1, 2, 3. Diamond. Nou, dat is leuk, want ik ken iemand die uh, Rihanna heel goed kan nadoen uh, trouwens ook. Lekker uh, hey, uh, pret, uh, ja. ja. Ik ben naar een concert geweest, dan. ja. Sean Bright, Lekker Diamond, en En ook een foto. Een foto. Komt hartstikke goed. Dan komen we zo uh, tijdens een liedje even jullie kant op uh, gelopen. Yeah. Ja. Encore. Yay. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> Mooi hoor. Uh, want Heidi, die hangt inmiddels ook weer aan de telefoon. Heidi hadden we eerder aan de lijn, uh, die heeft 25 euro over voor de Bedtime Story van uh, Anna. Hallo. Uh, Hallo Heidi. En hey, daar ben je weer. Nog ja, dat ben ik niet. Nog niet in ja. slaap in de tussentijd. Nee, nee heel nee. goed, heel fijn. Hoi. Anna. Ik nou, heb een beetje gelukt Anna. Ja hoor, ja. ik, ik uh, heb iets geschreven. Super en, actrice en... trouwens, Anne Drijven. Oh ja, dankjewel. Ja, dankjewel. ja, dankjewel. ja de, nou, een van de beste zeker. Oh, en wat vond je de beste precies. film? Oh, fuck. Uh, ja, hallo. Jij had er ook ook een goeie in. van, er, inderdaad. Uh, ja. Maar dat die ik heb ik niet... Ja. Of een rotvraag. Ja. Oh jee. Nee, maakt het niet uit, Heidi. Ik heb jullie uh, moeten lezen. Ja, ik heb laten Ja. Heel lief. Ik heb in de, in de romanmuziek van Claudia de Breij even een heel mooi. Uh, wat je wilde voor het vorige uur iets, iets sprookjes achter ja, hebben. Ja, op de achtergrond ja. iets, iets. Dus ik dacht misschien een sprookjes. Achtig muziekje. Of is het te donker? Dramatisch. Ja, dat is iets te dramatisch. Het schiet ernaarheen. Oh, het is nu. heel dramatisch. Ja, nee, ja. Dit is, nee dat is dat uh, puur de muziek natuurlijk van Claudia. Heb beetje, ik uit, van, van, van die, van die het uh, musik uh, Wil je dan bij mij? Dat was het beste nummer van uh, Claudia Drea. Oh, ja, ga niet een Claudia Breij nummer nee, ja. onder mijn verhaal. Of wil je dat dan bij mij? Nee, ja. ik, moet, ik moet even wat uitleggen. Nee, Dit zijn de muziekjes die Claudia gebruikt in haar programma voor de goede Orde. Oh, dus het is zeer oh, zeker niet de muziek die ze zelf zingt, hoor. Nee, inderdaad niet. Het is ook een beetje dramatisch. Mag het maar een beetje knutselen in heel dramatisch ja computer weet je wat zoeken ik zoek wat in de tussentijd weet je je wil vertellen weet je sorry Amelie Twinkel Amelie zeg je dat ja Amelie of dit misschien nou Amelie van de piet dat is van misschien een beetje dit muziekje nee nee het zit er allemaal niet in nee maar goed ik hoorde Amelie die moet wel ergens te vinden zijn in de tussentijd zoiets dan komt het helemaal goed ik ga mijn verhaaltje voorlezen mag ik al ik geef je een beetje gram ja. Sorry. ja. Oké. Okay. <laughs> Kom Lieve maar op, mama. In Den Haag is een mooie, chique wijk. De Archipelbuurt. Het was het jaar 1880 en hier woonden chique mensen. Ze hadden geld voor mooie huizen met gedekte tafels... met zilver en kandelaars en mooie kanten tafelkleedjes over het linnen. In Indië woonden ook Hagenaars. Het scheen daar mooi en tropisch te zijn... Ze hadden er allerlei kruiden die ze nog nooit geproefd had. Bij haar buurvrouw proefde ze laatst spekkoek. Ze vond het heerlijk. Het was warm. Het was zo ontzettend warm de laatste dagen. Ze trok haar jasje uit en pakte een waaier om zichzelf warmte toe te blazen. Opeens zag ze hem weer. De overbuurman die in het grote huis met de veranda woonde. Het was een oude man. Hij had een pluk grijs haar op zijn hoofd en een baardje. Ze volgde hem en zag hoe hij... De straat uitliep en verdween. Toen pakte ze de waaier en stak de straat over. Zijn voordeur was niet op slot. Bijna niemand deed ooit zijn deur op slot. Het huis rook prettig naar vanille en kaneel en oude boeken. Voorzichtig riep ze. Hallo? Maar ze hoorde niets. En durfde de uh -huh. kamer in te stappen. Daar viel haar gelijk de ventilator aan het plafond op. De wieken zoefden zachtjes rond. Hallo? Toen pas... Haar je, bekeek... nee. ja, je kop! Ja, haar nee, ja, nee, je kop! Ze bent binnen in de slaaphaal <laughs> Even niet door die gleuflullen nu. Sorry, Anna. Ja. Toen pas ja. bekeek ze de kamer. Overal waar ze keek, in de grote kamer... en ook in de kamer ernaast, door de open schuifdeuren... zag ze over de vloer witte, donzige konijntjes huppelen. Hallo? Ze voelde zich helemaal gloeien van plezier. Ze wilde ze aanraken... Ze stak haar hand uit voorzichtig en het eerste konijn snuffelde er nieuwsgierig aan. Ze ging op het pakket zitten onder de ventilator. De konijntjes lieten zich makkelijk aaien. Ze kwamen dichterbij en snuffelden aan haar rokken. Hoe kon die mysterieuze overbuurman hier wonen en hoe kon ze er nooit iets van gemerkt hebben? Het kon haar niks schelen. Ze liet zich achterover glijden. Ze lag nu lang uit op het koele hout van de vloer. De ventilator zoefde zachtjes boven haar hoofd. En tegen haar armen aan voelde ze de zachte vachtjes van de konijnen. Wel honderd konijnen. Wauw, en dan komt het ook nog eens helemaal mooi uit mooi op de muziek. Man. Zeg. Ja, mooi. Hij Dat weet ik wel, verleden, wel. Hè? Ja, echt wel. Nou, leuk. Tof. Waar haal ja, je me toch allemaal vandaan? Uh, hoe heet ze nou? Uh, Yvonne Keuls, die schrijft ook van die. Uh... In die oh ja? verhalen. Ja. En, um... Ik dacht een beetje aan Eline Veren, zo, die tijd. Ja, Meenigens. Eline Veren, die tijd en zo, zo klinkt het ook. Het gaat een beetje boven ja. mijn pet eigenlijk, dit. Uh... Ja, dat is Louis Couperes, maar het is een beetje het Haagse. De Haagse ja. geschiedenis. Oh, het is weer ja, een Haag, Haagse. Ding. Een oh. En ook, um, hoe heet die dame, ook weer in je overleden is. Oh, jeetje, een schrijfster? Hella Haas? Helle nee. uh, Hella Haas, ja. Ja. Je, bent, je vindt die het echt wel, mooi, Heidi. Heidi legt echt wel onder de indruk je van. Ja, ja ik ben mooi. het onder de indruk. Leuk. En je had dan ook het hele jaar echt al veel geld voor opzij gelegd. En, uh, ja, ja, elke week een beetje. Ja, een paar en een paar dubbeltjes. Ja, en, dat, en, uh, dat is toch wel te gek als je, ja. als je, als je, als je in de WHO zit. Het is niet, uh, niet makkelijk, zal dat zijn. Nee, precies. Zo zwaar ja, is nee, een het, zo erg zo ook wel niet. Maar als je dan elke week een euro opzij zet... Ja. Dan um, Toch? Hoeveel, hoeveel weken zijn er in de jaar? 52? Dus, ja, En nee, kan vandaag ja. toch dat ja. bedoel ik. Nee, okay. Ja. <laughs> Super, ja, dankjewel ik Heidi. Ik dat kun je niet vanaf stoepen, toch? Nee, nou, te, te, helemaal te gek. 25 euro noteer ik uh, namens jou. En ik, uh, ik hoop dat je lekker kan slapen zometeen. Ja, slaap ja, lekker. Ja, helemaal lukken. Mooie dromen, mensen. Dankjewel Anna. I feel so close to you right now, it's a force field.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 Stopping us right now And there's no stopping us right now And there's no stopping us right now I feel so close to you right now van Harris en Phil So Close, Sorry. Terwijl Anna hier in Leeuwarden druk bezig is bij de brievenbus... waar echt midden in de nacht toch best wel veel geld opeens nog gewoon doorheen komt. 50 euro zag jij opeens, ja, zo verschijnen. het topen. is echt te gek. Het ge ja, ja uh, ik kom straks gaan we, ik kom ik wel zeker op de foto. Ja. Nee, er komen nog steeds donaties binnen en je hoort het al. Uh, ja, we komen wij? Uh, ja, wil... Uit Brabant helemaal. Ze zeiden zelf, we zijn op een bietenrooje gekomen en het heeft 11 uur geduurd. Zo. Elf uur met de Bieterrooier. Nou, deze mensen komen dus helemaal hierheen voor huis. Ja, je bent toch geneigd te denken en... dat het onzin is, maar eerlijk gezegd. Ze zien eruit uh, ja. alsof het ook echt zo is. Dat ja, Is geen onzin. het is echt Jongens, waar. onzin? Die nou, heel even dan. Uh... Nee, die Bieterrooier die, die kon hier niet in Leeuwarden. Die hebben we in makken moeten zetten. Nou, de, praat de maar niet in. Praat dat even in de microfoon. Die oh, heb ik namelijk nou elkaar Die, die, die oh, ja. die kon dus niet hier in Leeuwarden. Maar die kon hier in Zuiland niet in die parkeerplaats. Hier beneden. Vond je gek of niet? Ja, dat kan dus in Brabant toch ook niet, toch wel? Ja, dan moesten we weer terug en dan uh, konden we in Makkim, ja. bij kennissen van ons, ja. konden, we makken, konden we hem daar in de schuur zetten. <laughs> en dan konden we daar de auto pakken en dan konden we naar Leeuwen Dat was fantastisch. Maar maar waarom, waarom een, een bieterroyer? Ja, dat is toch mooi? Hé, <laughs> hey, luister! Nee, nee maar ik dacht, nu komt er een verhaal over nee, ik geld stop, ophalen. Pa, en het interesseert me een beetje. Ik vond het beetje pa, was even, ik wil naar ja. na het glazen huis, Daar gingen we naartoe. Ja. En ik vroeg aan ons paar van mogen wij dan de auto? En die, ja, die heb ik nodig voor het werk. En toen ja. zei ik pakte een bietenrooier. En dat is je vader als schijntje natuurlijk. Uh, ja. Ja. Maar ja. Deed je het wel. En hebben we het echt gedaan. Maar heel effe jongens, wat is zo'n bietenrooier? Hoe hard rijdt dat? Ja, twintig kilometer per uur. zijn twintig kilometer per uur uit en Brabant. En waar in Brabant dan? En waar, waar mag je met de bietenrooier ja, rijden? Dan? dan moet je een weg van dertig <laughs> kilometer rechtdoor. Dan haal je de 20 kilometer, zeg maar. Ja. Hoe lang heb je? Dus 11, 11 uur, uur overgedaan. Over. En ik ben geneigd we... te denken dat dit gewoon waar is, deze waar Uit welke stad in Brabant komen jullie? Den Hout. Dat is een dorp. Ten Hout, is Den een dorp. dorp. Oké. Okay. Ah, en er ligt dit... een foto van de Pieter hier ook bij, uh, ja, ja, nee, ja. Er wordt een telefoon gepakt We kunnen even kijken jongens, we met met een even, een even kunnen laten zien. En ze slapen hier, geloof ik, op een boot, uh, zeiden ja, jullie. Op een hotelboot. Je. Op een hotelboot. Want dat, is ook allemaal, dat heb je ook niet in Brabant. Dus ze slapen hier. Dus volgens mij komen ze morgen nog ook wel weer even buurt bij dit huis. Maar ik vind het echt een goed verhaal. Ik vind ook dat het eigenlijk een liedje verdient. Ja, dat is zeer zeker een liedje. Oké, ik loop even naar die foto. Jij kijkt even naar de foto. Welke cameraman erop en als je zit te kijken ook naar dit radioprogramma, dan kun je zelf ook... Uh... Wauw, ik wist eigenlijk het hele verhaal lang, deed ik alsof ik wist hoe een bieterooi eruit zag. Maar ik maar, wist het niet. En nu? Maar nou, nu ik weet er is er echt een bieterooi. Het, want... nou, you bieterooi. Know. <laughs> echt te gek. Ja. ja, het is te gek. Heel goed. Dit wordt nou, ja. beloond. Ongelooflijk, 218 kilometer hebben die gasten gewoon afgelegd ja, in de bieter... bieterooi. De bieter... Je zou wel blauwe en ballen hebben jongen, terug, niet te geloven. Deze. Goed, blijf er gezellig bij. Ik kom straks bij je terug. Je kan erop wachten, maar ik moet eerst even naar Wilco. Goedenacht, Wilco. Goedenavond. Want jij goedenacht, had een. Nacht. Uh, uh, ja, goeienacht, inderdaad. Een prachtige plaat aangevraagd, kan ik wel zeggen. Met een goede reden ook. Ja, ik vond wel uh, een. Ja, zo'n plaat met deze 13 uh, uur. Dan, dan moeten jullie toch wel van wakker blijven. Ja, Anna en ik zijn in ieder geval nog wakker. En ook zeker een handjevol mensen hier in Leeuwarden. Dus we gaan het, wij gaan het dan doen. Want jij, zeg het zelf maar wat je wilde met deze plaat. Ja, ehm. Um, ehm. Um, dat stel je dan wel weer zien, hè? Ja, je, volgens mij wilde hij ons laten losgaan uh, op een nummertje. Ja, ja. Uh, de luchtkabel pakken die achter jullie hangen, dan kun je helemaal. <laughs> ja, <goed. laughs> Even springen en los op die plaat, want uh, zeg het zelf maar. Wat wil je graag horen, Wilco? Ja, dit is um... dat moment, hè? Dit is dat moment. Dit is... En nu, nu heb ik hem ook al gestart, dan moet je het intro nog volpraten. Ja, dat, eh. Uh... <laughs> er gaat een hoop liefde vanuit, in ieder geval. Ja, een hoop liefde van. Unique. Request. ...volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3M. 3M. 3M. Door meegens met het NOS-journaal. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is gebleken na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Na afloop zei Hoes tegen NOS-verslaggever Joris van de Kerkhof... ...dat het een emotioneel en constructief overleg was geweest... Maar volgens Hoes is afgesproken dat er een streep onder het verleden wordt gezet. We gaan nu vol goede moed vooruit, zei hij.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 De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het tweejarig begrotingsplan dat een nieuwe shutdown moet voorkomen. Eerder werd het plan al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat werd het voorstel goedgekeurd met 64 tegen 36 stemmen. Het plan is opgesteld door een werkgroep van republikeinen en democraten... die werd ingesteld na de shutdown van oktober... waardoor de federale overheid 16 dagen geen geld mocht uitgeven. Nadat Obama zijn handtekening heeft gezet... heeft het congres tot 15 januari om de begroting voor 2014 goed te keuren.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 Het weer, het raakt bewolkt en van het westen uit gaat het regenen. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Overdag trekt die regen weg, vallen er nog wel wat buien en is er wat zon. Dan wordt het 10 graden en de wind neemt wat af. Dit was het NOS Journaal. Hé, hey, ik ben Torre van de Staat. Hallo, Willy aan van de Jeugd. Steun 3FM. Ik ben Ilse de Lange, steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu. Paul Rabbering. Serious Request. Drie. FM. One more time. more time.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 Time. One more time One more time A celebration You know we're gonna do it the right time uh, Tonight uh, Hey Just feeling Music's got me feeling the need Need Yeah Come on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 One more time, just gather, feeling so free, we're gonna celebrate, sell a breed and damn so free. One more time, just gather, feeling so free. We're gonna celebrate, sell breed and damn so free. One more time, just gather feeling so free. We're gonna celebrate, and we'll breed and damn so free. One more time, just scatter feeling so free, we're gonna celebrate, we're free.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 Oh, yeah. Dafpunk Korean, one more time. Het is inmiddels iets over drieën. Je luistert naar 3FM. Serious request. Ja, oh, dat had ik niet moeten zeggen. Oh, no. denk ik. ik heb, ik heb een hele beetje tijfst, een thuis beseft, maar. Nou, ja. dat gaat toch weer rap. weer nee, joh. Dank je. dat is One more time van Dafpunk kwam van Ivo Fase. Dank je wel. Hij zegt omdat ik wil doneren en omdat dit een superplaat is. 10 euro komt er binnen voor het Rode Kruis. En dat betekent Ching. dat er automatisch misschien wel tien stukken zeep voor een maand uh, gekocht kunnen worden door het Rode Kruis. Voor de kinderen die het zo hard nodig hebben, voor de hygiëne. Um, ik kijk hier uh, rechts van me en daar zie ik een uh, paar dames. Uh, Eén daarvan uh, is wel heel ambitieus. Het is, ik bedoel, laten we zeggen, het is niet koud in Nederland. Maar... Nee, daar ligt geen sneeuw, maar het is niet warm en het is laat. Ze staat hier zonder jas. Ze staat zonder jas. Wat is dit, dame? Ja, je hoeft het niet op te tikken, hoor. Je kan er gewoon niet praten, uh, dat ding. Ja, zo'n microfoon. Mijn jas is gestolen. Dat meen je niet. Nou. Zo van je afgerukt? Of hoe is het ja, gegaan? Nee, nee. Gewoon oh. gestolen uit de garderobe. Oh. Dat is niet echt een, uh, een kerstgedachte, vind ik. Nee. nee. Stel dat een beetje teleur, Ik Had je een hele mooie jas? Ja, hij was wel 300 euro. Serieus? Ja. Nou, dat is best wat geld voor een winterjas, inderdaad, zeg. Ja. ja. Maar heb je dan niet een, uh, een, een labeltje nog van de garderobe? Nee, want ze gaven alleen maar... wat gaven ze... Ja, niks. geen labeltjes niks eigenlijk. Oh, nou, dus, je, je staat hier gewoon in de kou. Ik dit, hè? Dus ja kijk je jas kan ik natuurlijk niet voor je terugtoveren. Wel een colbertje Een colbertje heb je in ieder geval geregeld, dat scheelt. Uh, een beetje warmte kan ik wel voor je regelen, denk ik. Oh, lief nou, er staan hier een paar jongens namelijk uit Brabant. Oh, ja, ja. Ze zijn hier op een bietje pietrooje gekomen. <laughs> ja. Nee, ik wil je niks aandoen verder hoor. Maar kan ik iets voor je doen? Uh... Emily. Nou. Emily. Emily. Ja, misschien, misschien kun je mijn jas terugvragen. Ja, geef nog geef even de jas terug, jongens. Ja. Heel Hier is Emily. Als je de jas van Emily, hoe ziet het? Omschrijf je ja, je even, Emily? Um, blauw? Nee, donkerblauw. Donkerblauw. En een nepbond kraag. Oh, heel goed. Van het merk Ed. Ed. Ed. Ed. Nepbond, heel goed. Hartstikke goed. Heel braaf. Ed. Is dat een Maat merk? M. Maat M. Ik zou eerder een S'je geven, hoor. Als iemand die jas vindt, dan... Uh, oh ja, <laughs> oké. Okay. Geef het terug. Ja, zo is het. Zeer slecht voor je karma. Nee, kunnen we er nog een, een mooi bedrag voor uitloven? dat Als je hem terugvindt, wat dat dan oplevert voor Serious request nee, Ik heb net geld gegeven. Oké. Okay. Vijf, vijf euro. Vijf euro. Nou, Als die jas terugkomt, oh, ja. dan geef ik... Uh, nou, geen 300, maar... Ik wil gewoon dat hij nu dan... dan... Geef ik, ja, ja. geef ik een bedrag. Een bedrag. Een bedrag! Een ik bedrag! E een e motorschap. Ja, breng um, ja. hem terug. Nou Emily, ik hoop uh, dat je het niet al te koud krijgt uh, vannacht. Nee, ik hoop het ook. En dat je een beetje warm gehouden wordt door de, de mensen hier. Dankjewel. Sterkte, sterkte in ieder geval. Sterkte hier. Uh, Anna, fijn ja. dat je er nog gewoon bij bent. Ga je het helemaal volhouden de hele nacht? Denk je uh, wakker Nou, of, ik ga of, nu best dat, uh, wel lekker eigenlijk nog. Ja. Ik voel me best uh, fit. Dus ja, volgens mij is het voor je het weet, is het over zes uur en dan ga ik hier uh, yoga doen en ja. dan ga ik uh, met Giel uh, in een downward facing dog beginnen aan zijn dog, Downward denk ik. facing dog? Ja, dat is een yoga positie. Ik denk dat, dat <laughs> lijkt me leuk. Maar ik even heel zo... even, hoe ziet een downward facing dog er ja, precies dat zo uit? dat is je dat je met een soort holle rug zo uh, omhoog kijkt, zeg met je op de grond ligt. En... Je gaat het zien. Oh, ja. Morgenochtend ga ik ja. dat doen en ik, ik wil blijf graag... even op dan. Giel uh... ook in die, in, die, in die houding zien. Nou, ja, daar komt hij nooit meer <laughs> uit, denk ik. Daar komt hij nooit meer uit. Uh, jij zit hier vannacht gelukkig ook om uh, bedtime stories te schrijven voor ja. mensen. Je hebt zelf een boek geschreven en ik heb er nu al twee gehoord van je bedtime stories. Ze zijn heel leuk. Ze zijn echt heel fijn om, om te, naar te luisteren. En het leuke is, ze kunnen op je lijf geschreven zijn. Zoals het lijf van Koert Hamers bijvoorbeeld. Koert, goedenacht. Hoi. Hoi. Hey. Uit Eindhoven kom je... Ja. Waar een paar jaar geleden het glazen huis nog stond. En uh, ja, verder vraag ik eigenlijk niks aan je. Want praat maar even met Anna. Of één, één vraag heb ik nog. Hoeveel geld heb je over voor de Bedtime Story? Uh, 100 euro. Te gek. Kijk, dat is hartstikke goed. 100 Core. euro. En hier uh, is all yours, Anna. Ja. Um, had jij een, een lievelingsoma? En hoe heet, hij, hoe heet je lievelingsoma? Uh, ik heb mijn oma nooit gekend. Oh, je hebt ze nooit gekend? Oké. Okay, nee. Ja. Nee. Of tante? Dus dat, is beetje, dat is een beetje moeilijk. Dat is een beetje ja, een, Ik tante. had een oma en dat was mijn stiefoma. Dus mijn opa was twee keer getrouwd. Ja. En dat was een beetje moeilijk, die band. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nee, dat is nee, dat, dat, dat is ingewikkeld. Ja, dat is en cool. um, had je een leuke tante? Ehm... Um, nou, familie is een beetje een moeilijk verhaal. Oké, okay, nou, nee, nee, nee, ik ga even nou, even zo, zo verder verder. Nee, uh, <laughs> ik ben... We're just getting started. <laughs> heb je een, ja. uh, een, een, een, een relatie op dit moment? Uh, de, nou, het, het leuke is, is dat ik bijna 30 jaar samen geweest met, een, uh, met, met mijn vrouw. Ja. Uh, en we zijn drie jaar geleden uit elkaar gegaan. Hmm. En we zijn sinds januari van dit jaar weer samen. Oh, wauw. Geweldig. En uh, we hebben altijd contact gehouden. Er zijn wat, wat, wat problemen geweest tussen ons. Uh, ja, de hebben jullie ook kinderen? Wel raden. Nee, we hebben geen kinderen. geen kinderen. Ik ben wel benieuwd hoe je de liefde dan teruggevonden hebt eigenlijk. Zag je dat opeens weer, Kurt? Nou, we hebben altijd contact gehouden. Maar op een gegeven moment was het zo dat toen we elkaar weer, met elkaar weer gingen praten... was het zo dat we ook tegen elkaar zeiden van... we moeten er wel zorgen dat we niet alleen maar met het verleden bezig zijn... maar ook met de toekomst. Nou, ja. Dus, ja, mooi. Uh, ja, dat, dat, ja, dat ging eigenlijk automatisch. Dus mooi. ik moet zeggen dat het een uh, superjaar was, wat dat betreft. Kijk, dat is zo mooi bijzonder. aan het, horen, ja, ja, het was wel een en we mooi gaan jaar. Ik ga nog even en door en met, ja. met, met wat dingetjes sorry, verzamelen. Dat Want vroeger... Wat was vroeger je, je lievelingsfilm uit je jeugd? Uh, Apocalypse Now. Apocalypse Now, wauw, oké. Okay, ja. Uh, film. Dat een vet film, ik heb die ooit yeah. in een orkest gezien. Uh, the oh op wow. I, wow. I love the smell of napalm in the morning. Dat is uit die film, toch? Ja, Tof, ja fantastisch. Ja. Ja, uh, wow. ja, ja. En uh, wat voor werk doe je? Wat doe je? Ik ben ontwerper. Ik ben ontwerper. Uh... Ah. Oké, okay, en um, ja. even denken. Waar ging je vroeger naar op vakantie? Ging je als op vakantie vroeger? Uh, toen we jong waren gingen we met een busje en een oude auto naar Spanje. En ja. dan gingen we door het, door het binnenland. We kwamen nooit aan de kust. En ik ben, uh, ik ben dit jaar vijf keer op vakantie geweest ofzo. Vijf ik, zo, ik, een keer? Wel, en eigenlijk die vijf ontwerpers vijf. van tegenwoordig doen ah, dat maar, uh, hè? Ja, zes, zes met PS, hè? Ik bedoel, uh, en, ja, en waar ja, ga je dan ja, heen ja. op vakantie? En, dus, de laatste, laatste vakantie was naar uh, Puglia. Italië En daarvoor zijn we door Engeland gelopen van oost naar west. Wauw, oké. Volgens mij moet je wel wat hebben inmiddels toch, Volgens mij vind je het een leuk leven. Wat zeg je? Ik heb zeker genoeg. Ik ga aan de slag. Ik ga even weer heel hard aan de slag. En dan kom ik straks in het verhaal. Ik wil nog wel meer vertellen. Ja, dat denk ik ook al. Maar is niet de bedoeling. Want Anna gaat een verhaal schrijven namelijk. Zo zitten we elkaar. We komen straks bij je terug. Dankjewel, Koert. Ik vind het leuk wat je doet, Anne. Nou, leuk, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk. Leuk, als je dat zegt, zie ik er ook gelijk stralen. Tot straks, en dan horen we in ieder geval natuurlijk het mooie verhaaltje voor het slapen gaan. Ja, duikt er gelijk weer in, zie ik al, Anna. Ik moet me echt eventjes even afsluiten. You're on your own. Nou, ik voel me helemaal niet alleen, hoor, in die zin. Want er zijn gelukkig nog altijd mensen hier buiten. Zo is het. Ik ga er Succes! En mensen die platen aanvragen, dat, dat geeft toch ook een fantastisch gevoel. Want ik zie er echt al, al, al vier namen staan op papier. Michelle van Dongen, die zegt voor mijn lieve vriendje Jesper, ik hou van je. Laura Marsman, uh, die zegt eigenlijk helemaal niks. Die wil gewoon uh, de muziek laten spreken in dit geval. Marianne van Loenen, omdat het uh, concert wat ze laatst in de Zikkerdoom gezien heeft. Fucking vet was. En ze was er dus bij. En Eloy Voet uit Serenhoek zegt nog. super gaaf nummer. Zo zeggen ze dat in Zeeland. Test of beauty Shady in the Temper Dale Blinding your eyes with a spine. can't be choosy Wanted to receive attention for my music Wanted to be left alone in public, excuse me Wantin' my cake, I need it too Wantin' it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I flew deep and it was confusing Cause all I wanted to do is be The Bruce Lee, a flu sleeve A ink Use it as a tool when I blew steam Woo! Hit the lottery, ooh wee But with what I gave up to get It was bittersweet It was like winning a used me I run it cause I think I'm getting so huge I need a shrink I'm beginning to lose sleep One sheep, two sheep, going cocoon, cookie is key. But I'm actually weirder than you think Cause I'm, I'm friends with the mom. You know, I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it Cause you never know when it all could be over the all so I keep conjuring Sometimes I wonder where these thoughts come from Yeah, conjure the you want, there's no one You in your mind the way it wants. <laughs> I think he would wandering off down yonder and stumbled the Jeff and Fondren Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster And save me from myself and all this conflict Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it My OCD's talking me in the head keep knocking Nobody's home, I'm sleep talking I'm just relaying what the voice of my head saying Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with with them. Them.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 Lola Montez en je hoort ook Eminem en Rihanna met The Monster. We gaan voor een monsteropbrengst. Daar doen we ontzettend ons best voor. En of we over vorig jaar heen gaan, dat is een vraag die ons veel gesteld wordt. Ja, dat weet ik echt niet. Ik hoop het alleen maar natuurlijk. Maar het is geen doel op zich. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen die doodgaan uh, van diarree. Iets wat we allemaal wel een keertje gehad hebben. En het is misschien een smerig praatje om het erover te hebben. Maar uh, ja, uh, aan de andere kant, ik denk dat veel mensen het ook gewoon heel goed begrijpen. En terwijl ik dit aan het vertellen ben, zie ik dat er ook weer geld door de brievenbus ge geduwd wordt. Goedenavond. Hallo. hallo. Hallo. Hallo. Waar komen jullie vandaan jongens? Ogenpijn. Ah, dat is niet zo ver hier vandaan, toch? In Drenthe ligt dat, vlakbij. Drenthe, Drenthe, Ja, dat weet ik. Ik ben er laatst nog geweest. Ik was met Mooi Wark daar namelijk om hey! verslag te doen. Heel goed. En uh, wat brengt jullie zo nachts hier nog, jongens? Ik, ik studeer hier. <laughs> Mooi, jij ja, voor hem een antwoord geeft. En uh, wat studeer je hier in Leeuwarden? De hotelschool. Ah, dat doen er een hoop hier volgens mij, de hotelschool. Ja, ja, een ja, grote ja. opleiding. Wat, een grote opleiding is dat, ja, ja, ja. Is dat, is dat zo'n bikkelopleiding? Of vertel eens even... Nou, nou, ik weet nu als wel makkie. Ja? Eigenlijk een beetje te slim voor die uh, hotelschool. Heel goed. Je het ook zo mooi weg als een echte ah. Ober dat ze het zouden doen. Heel goed, jongens. En wat, uh, wat kwam er door de brievenbus heen? Uh, 25 euro. Te gek. Nou, dat van een student. Dat mag al even bijgezegd worden. Te gek. Het plaatje kan ik voor je draaien? Uh, suit and tie van Justin Timberlake. Een goede plaat ook nog, ja, inderdaad. Zeg. Ga ik zeker doen. Ik schrijf hem op. Oké, okay, is goed. Dankjewel, dankjewel. dankjewel jongens, het Fijne nacht. fijne dag nog. Hartstikke goed. Nou, de deur... Anna, heb jij iemand besteld? De deurbel gaat midden in de nacht. Ja, misschien moet je heel even stoppen met het schrijven van het verhaal waar je midden in zit. Heb jij pizza besteld? Dat zou echt heel gemeen zijn trouwens. Als je Om dat... iedereen te pesten, hebben een pizza bestellen. Echt, uh, ongelooflijk. Ik heb geen idee. Uh, uh, nou ja, dat is echt een, een... een raar verhaal hoe dat dan uh, precies zit. Kun jij anders even gaan, uh, gaan kijken bij de, bij de deur? Dan geef ik jou de microfoon. Ja. Uh, Oké, okay, ja. nou ik... Ja, ik, ik weet ook eigenlijk niet wat er nu uh, het plan was, wat er nu gaat gebeuren. Nee, volgens mij was het er ook helemaal niet. Hallo? Hé! Hey! Hey! Hey! Nou, nou, dit is te gek. Typhoon! Typhoon is gewoon binnen. Wauw jongens, dit is echt te oh, gek. Typhoon cool. komt is hier cool binnen. Cool. Hallo. Hey, hey. Ja, cool. Wat ja, ontzettend cool. leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, jongens. Kijk jongens, de hele band hier. Er komen hier hey, he muzikanten he? binnen. Ja. Hallo. Kom verder. Het hele op opeens oh, vol. Zo, zo denk piret, je dat er niks aan de hand is. En zo staat het hele huis opeens vol. Jongens, gezellig. het ja. dit, dit was natuurlijk al lang opgezet. Van tevoren. Praat even bij de microfoon. Ja, ja. Nou, ik had geen idee ja, hoor. Ik had geen idee. idee. Hoe is het jongens? Ja gaat, uh, gaat, ja, gaat goed, ja. Wat bracht je zo naar Leeuwarden deze avond? Ja, uh, nummertje spelen, hè? Ja, dat is dat, ja, ja, dat ja. goed. Dat, ik, ik zie al een sortsofoon die ook ben meegekomen met de er bent. Ja, ja, ik, ik begin ah, al te stuiteren, top. ja. Want jij hebt wat moois gedaan de afgelopen week. je hebt een, een nummer geschreven uh, over Mandela, toch? Nee, uh, het, we, we, we stonden op de, op de tribute uh, ja, aan precies. Mandela in ja. de Melkweg. Maar het is een nummer uh, eigenlijk voor 200 jaar Koninkrijk van de regen ja, naar de zon. Ja, precies. In de ridderzaal uh, zag, ik, hem, uh, zag precies, ik je dat voor, al uh, spelen. Precies, uh, voor onze performen. koning, koningin en, uh, en uh, prinses. Maar door de goede reacties zijn we het nummer vaak... Gaan spelen en uh, nu willen we hem eigenlijk voor het eerst hier, uh, hier te horen brengen. Nou, wat super gaaf zeg. Ja, gek yeah. dat Yay. we dat gaan doen. Je bent ook goed op de hoogte, Anna. Ja, en, en ik, heb dat, uh, ik heb dat gezien toevallig. En het was het ook grappig, want het ging over het land en het ging ook over uh, dingen die ons uit elkaar duwen of dingen die ons uh, binden. En je zag toch mensen in de zaal zitten van nou, wat, wat gebeurt hier? Maar wat het was nou? wel mooi. Ja, yeah. precies, ik denk dat ook mensen ook een beetje als kippen naar het onweer zijn te kijken van wat, wat gebeurt er. Maar het was echt, uh, was echt gek. Het was een heel ja. mooi nummer, ja. volgens mij. I'm ik heb geluisterd. Yeah. Ja, ja, ja. Ik heb het ook onder de indruk volgens mij, van dat jij het wel goed kent. Dat is te gek. Dat is superleuk. super leuk. Ja. Hoe was het bij de Mandela-tribute? Het ja, was, was, was, was een, mooi. Het was, was, was echt uh, qua... Uh, je, had, je, je had in de Stad Schouwburg uh, had je programma dat hebben we niet gezien omdat we al moesten opbouwen. Uh, maar uh, ja, de, de, de, de, de artiesten die, die daar waren, waren, waren te, te gek. Het was één uh, yeah, mooie dag eigenlijk. Uh, veel publiek op afgekomen ook? Uh, ja... ja re, ja. Redelijk, uh, redelijk veel. Zeg maar. Ik denk dat veel, ook veel mensen gewoon thuis voor de buis zijn Ja, op uh, ja, te de televisie zie je het altijd het beste. Precies. Dat, dat, ja, uh, dat geldt ja, ja, dat voor ja. leeuwarden hier hoor, de meesten zitten gewoon Wel, thuis hè, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar ik wil, uh, wil even, even een hele grote big up geven voor de mensen hier. Uh, want het was regenachtig, maar het uh, is niet droog toch of niet? Nou, en nee. anders houden ze het van Hard binnen wel. Maar hoe is het hier? Ooit nou, eigenlijk, uh, eigenlijk wel goed. Ik heb heel even ja. een uurtje geslapen. En, dat, uh, en Anna die sleept me er doorheen. Want die heeft Kijk, zoveel ik vind het heel energie. Leuk. Dat is niet te geloven. Eén he. brok energie. Ja ik, was, uh, ja, ik was net een verhaaltje yeah. aan het schrijven voor iemand. Een soort bedtime story. Maar die, die moet nog eventjes wachten. Dus, maar um, ja, uh, dat was ik net aan het, uh, aan het uh, schrijven. Ga jij anders even lekker gewoon met het verhaaltje verder. Dan kan de, kunnen jullie opbouwen denk ik, Ja, ja. Ja, Want jullie hebben wel wat neer te zetten. Ja, we hebben aardig wat. Er komt nog meer naar binnen hier vannacht ook. Het is gek. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb wel echt dus in uh, in een toffe trek. Dus uh, typhoon hier zometeen live in het glazen huis vanuit uh, Leeuwarden. In de tussentijd kun jij natuurlijk gewoon platen blijven aanvragen via 3fm.nl, onder andere, of bellen naar het callcenter. Die zitten er namelijk ook 24 uur per dag, dus houd ze vooral bezig. 0909 1336, en zo kwam deze plaat binnen van Anouk Morsink. Ze zegt, dit is wel een leuk verhaal. Mijn vriend heeft dit nummer onlangs bij Night of the Proms in het voorprogramma gespeeld. Een dag voordat we elkaar weer gingen zien en ik vond dat zo ongelooflijk lief. Daarom dit plaatje speciaal voor Jorg. Kijk hoe je met Don't Stop. En dan nu tijd voor een van de tofste tracks uit 2012. Misschien heb je hem wel eens gezien dat filmpje van die gast die springt met zijn pak en vliegt dan hij scheert over rotsen. En in een van de filmpjes ging dat akelig mis. Hij raakte echt NET met een deel van zijn pak een rot. Maar hij landde gelukkig veilig. De man die dat deed, zag je dat doen op dit nummer. AWOL Nation. Het is veel. een met Seul. fijne plaat om weer te draaien en uh, die is aangevraagd natuurlijk zoals alle platen die we deze week draaien. Hij kwam van uh, Nancy Hasselt, ze zegt ik vind het goed wat jullie doen en ik wil graag doneren. En uh, dat is helemaal mooi met een uh, vette plaat. Inmiddels is het echt gezellig druk in de studio hier van 3FM in uh, Ljauwer in Leeuwarden tyfoon is hier met zijn gevolg en ik zie echt waanzinnige instrumenten Ze zijn druk aan het opbouwen en soundchecken ja waanzinnige instrumenten als een contrabas en een saxofoon en, en alles het... om half vier s'nachts ja leuk. geweldig zeg. en alle drijven is dus helemaal fan dus Het is echt leuk uh, en ik ben fan van Anna Drijven, kan ik je zeggen. Want wat zij de afgelopen nacht gedaan heeft is echt heel leuk. Je hebt er nog één die je doet, hè? Ja, deze nog één nacht. bedtime story te gaan. Eén bedtime story. We zouden eigenlijk even moeten vragen aan de bed of ze, of ze in rust kunnen uh, opbouwen. Ja, precies. Want, dit want is, is... is kort alweer uh, opgedoken? Kurt is, uh, is weer hier. Hallo, Koort. Ja, ja, ja, ja. ja daar ben je weer. Ah, ja, goed zo. Oké, okay, dan moeten we nu inderdaad even hier een beetje de, de stemming voor het bedtime story hebben. Goed, het is hectisch voor een bedtime story. Precies, precies. Ja. Dat, maar dat, dat ga, komt straks. Jongens, Koort nu kan niet slapen. Nee, uh, ik dacht hem. dat die, die Amelie dat beviel wel het vorige uur hè, eigenlijk. Ja. Dus uh, ik heb uh, Le Moulin... even van de uh, film. Ja. Leuk. Oh, leuk. ja. Lieve Drijver. Koort. Lieve Koort. De meeste mensen weten wel dat Galapagos- schilpadden heel oud kunnen worden. Heel, heel oud. Meer dan 100 jaar, wel 150 jaar. Maar mensen denken dat die schildpadden heel lang oud zijn. En dat is niet waar. Op een van die Galapagos eilanden was George al jaren de oudste. Hij kon zich nog herinneren dat hij tien jaar was... en dat Julie uit een eikroop. Een heel klein schildpadje. Maar na tien jaar was hij twintig en zij tien. En waren ze, heel simpel, allebei volwassen. George had het landschap zien veranderen. Het eiland overstroomde wel eens. Het sleet een beetje. Maar er was ook een vulkaanuitbarsting toen hij een jaar of 25 was. En plotseling schoof er een nieuw eiland omhoog. Sommige mensen denken dat schilpadden niet verliefd kunnen worden. Maar dat is niet zo. George was verliefd op Julie. Hij stak zijn rimpelige nek uit en stootte met zijn hoofd tegen het haren aan. Dat maakte hem intens gelukkig. Hun eerste nest was behoorlijk succesvol. Er kropen veel kleintjes uit het ei... maar er werden ook veel opgegeten. Ze konden niets doen. Hij en zijn liefde stonden te kijken... maar waren niet gebouwd om vogels weg te jagen... of achter een wilde kat aan te rennen. En op een dag was Julie zo ver gelopen... dat ze op het andere eiland beland was. Dat buureiland dat er plotseling was van de een op de andere dag. En toen steeg het water weer... George kon het eiland niet af. Hij kon het andere eiland niet vinden. Het duurde jaren. Het duurde tientallen jaren. Er waren ook wel andere vrouwtjes. Ook rimpelige schildpadden, net als zijn liefde. En hij had ook wel eens nesten met hen. En hij keek dan naar hoe de jonkies uit de eieren kropen. Maar ze waren anders. Ze waren net, ja, anders. George trok zich terug. Hij vond het saai. In zijn eetje keek hij naar de zonsondergang vanaf de rotsen. Hij draaide zich moeizaam om. Zijn schild was zwaar, dat vergeten mensen. En daar stond ze. Hij herkende haar meteen. Ze was veranderd, ook zij was tachtig jaar ouder... maar zij was het. Hij liep op haar af, zo snel als dat kon. Stapje voor stapje met dat zware schild. En hij wreef met zijn hoofd langs het haren. George was pas honderd... En ze waren weer samen. Mensen denken dat schildpadden oud zijn. Maar ze zijn juist heel erg lang jong. Ze hebben namelijk alle tijd. Oh, wauw. Nou, wow. Ik vind het echt ik vind het de mooiste van vanavond. Ja, ik ja. Ben. Ja, ik nee, vind het echt, echt fantastisch. een heel mooi liedje over twee oude schildpadden. Ik vind het super mooi. Oh, leuk. Maar, kun je kunt alleen acteren, maar ook geweldig schrijven. Oh, nou, dankjewel. Leuk. Ik vind dat ook Schip, hele leuke dieren, hè. Gelap geschreven, ja, echt geweldige goed. dieren. Nou genieten van Typhoon. Ja, ja, precies. Ja, dat gaat zo meteen gebeuren inderdaad, kort. Hey, ik meld ik nog gus, even... Allemaal. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, te gek dat je... Kort het... gaat slapen, op oh, die, die gaat nog echt naar zo'n beetje toe. 100 euro kwam er binnen voor dit prachtige Bedtime Story. Ja, heerlijk, fantastisch. Leuk, ik ja, leuk, ik Anna. vind ook cool. En dan nu een fijn plaatje van de Cure. Gert-Jan Visser uit Zittert wilde boys don't cry hoor. Ja, ja, Voor ons nog niks aan de hand hoor. Geen jongens die huilen in het huis hier. Maar we hebben ook nog best wel slaap en we hebben ook nog gewoon te eten deze. Beautiful war. Het is 3FM, Serious Request, platen aanvragen is waar het hier om gaat. Margie Timmerman deed het voor de Kings of Leon En ook Mirjam Dummerit uit Amstelveen. Gaat het goed hier in Leeuwarden? Nee, ja sowieso. Ja? Nou, sowieso. ja, goed hoor, dankjewel. Je hebt geld in je hand zie ik. Jongen ja, bij de brievenbus hier. Kan ik wat voor je doen voor dat geld? Ja, tsunami voor heel bij Leeuwarden. Nou, dat lijkt me een goeie. Ja, uh, dus uh, die schrijf ik zeer zeker op. Ik heb vanavond al gezien hoe dat gaat hier als het tsunami gebruikt wordt. Dan gaat ja, dan het helemaal we los. Jij bent er wel weer klaar voor. Te gek. Nee, ik, uh, ik ga hem zeker nog draaien. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ah, top. Dank je wel. Graag gedaan, man. En jullie bedankt vooral dan. Oké, okay, bedankt. Final. Ja, dit is wel een uh, bijzonder verhaal wat ik hier voor me heb liggen. Uh, uh, Elise is het. En Elise heeft iets moois meegemaakt. Twee jaar geleden. Toen begon het allemaal, uh, Elise. Goedenacht. Hai, goedenacht. Ja, het was een mooi begin, hè, twee jaar geleden. Ja, klopt. Het was uh, de eerste nacht eigenlijk. En uh, de eerste nacht dat, zeg maar, de Serious Request was begonnen inleiden. Leiden. Het serious Request inleiden en jij was daar. En uh, ja, dit ja. is heel geinig. Ik heb namelijk mijn vriendinnetje daar een beetje leren kennen en ontmoeten. Uh, daarna pas nou, op Noordersland. Op Christel, precies, ja. ja. En dat, ja. Was, <laughs> dat was de eerste nacht ook van de Serious Request. Dus ik ben, ja, nou, het grappig. was gewoon in de lucht. Dat denk ik ja, dat denk ik ja. Wat, wat, wat, wat heb jij daar uh, ontmoet, of tegen het lijf gelopen? Ja, een, een hele leuke jongen. En heet Frank. En, uh, en Thijs zei hè, <laughs> dat hij heet? Sorry? Ah, zei je dat hij Thijs heet? Ik hoor je even niet. Hey Frank. Oh Frank, Frank. Oh, Frank. Ja, ik sorry. Frank. Frank. Frank. Ja. En, ja. Um, um, en nu zou je, vorig jaar uh, heb je bijna gegaan met Frank. Ja, klopt. Glazen Huis. En dat wilde je. Dat we, we wilden het ieder jaar weer uh, gaan vieren, zeg maar. Ja, een dag van, ja, We hebben elkaar daar ontmoet, ja. Ja, elk jaar vieren bij het Glazen Huis. Dus dan zou dit de tweede editie worden? Ja, inderdaad. Ja, of de derde eigenlijk. Uh, ja, nee, dan. inderdaad. Ja, heb uh, ik. Jullie tweejarig verstaan, inderdaad. Alleen, uh, ja, ik zit in het gips. Je zit in <laughs> het heb, gips? Ja, ik heb mijn enkel gebroken Wat vorige week. kan dat nou, Elise? Oh. Ja, uh, heel veel. Dan. Gewoon door mijn enkel gegaan en uh, ja. Gebroken, ja. Nou, ah, wat vreselijk vervelend. Geen spectaculair verhaal, maar ja. euh, heel lullig. Maar nu wilde je toch graag een plaatje aanvragen. om het toch enigszins een beetje leuk te maken voor jezelf. Uh, wat, Elise, wil jij ja. graag horen? Ik wil graag het Love You More van Paul Elstak horen. Ja, je hebt een goede smaak. Ja! Ja! Hey. Ja, en springen met je enkel in het gips. Ik weet niet, het gaat ik met de te... voetjes uh, van de vloer. maar ja, aan, uh, ja. de smoot. Je doet de ja. mensen leerwaarde ook een plezier. Dankjewel Elise. Alsjeblieft. You can Ja, ja, ja, zeker. Echt? Ongelooflijk. Het ging ben heel lekker. Er viele Spaanders. Viel Spaanders. Heerlijk, zeg om even zo'n plaatje te draaien. te ah, duiken. Helemaal warm. Nou hè, je hebt je, je, je trui inmiddels ook weer uitgetrokken. Ja, man, ziek. ik heb staan uh, hakken. Ja, ja, ja, ja. Nog even trek Heerig, ik weer een hoor. groen morfpak aan. Of, <laughs> het niet, ja. Moet het weer. Oh, moet nee. het weer fijn te Morgenochtend. Nee, het is uh, de hoogste tijd voor de man die je zojuist uh, aanbelde zomaar midden yes. in de nacht. Typhoon is hier vanavond met zijn hele band. Wie heb je allemaal meegenomen? Het ziet er echt gek uit. Ik heb uh, uit. Koen Witteveen op de sax. Ik heb uh, Dries Bels, mijn gitaar. Uh, Sebastian Ools op de contrabas. En ik heb mijn broer uh, Odoc uh, meegenomen. Die gaat uh, zometeen ook nog een uh, nummertje meedoen. Ja, te gek zeg. Uh, wat, waar ga je mee beginnen? Uh, van de regen naar de zon. De plaats waar Anna helemaal stuk op gaat, geloof ik. <laughs> ja. Ja, ja, nou deze ken ik niet zo goed als, als ja, andere ja, nummers. Dit ja, ja. is een ja, ja, ja. vrij nieuw nummer, hè? Dit. Maar dit is wat laatst ook uh, bij 200 ja, jaar koninkje, nou ja, ik, uh... Dat vertelde je, inderdaad. Ja. Take it away, Typhoon live op 3FM.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 Tot de grond. Van de regels naar de waarden voor de schepen, voor het water. Van de regen naar de zon en dan de zon. Mm. Zo mooi, zo fris, zo schoon. Zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon vecht voor een bestaande en liefheb. Waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb.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 Surinamers, Antis, Turken, Marokkanen in Doos en Polen Het geeft ons kleur, het maakt ons groter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 Vandaar door onwetendheid rond 5 december De wereld draait door, we deinen mee En houden vast, verandering is confronterend Ik ervaar het elke dag, mijn land en mijn haven Zelfs de wind zocht hier verkorting op stormachtige dagen Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren Hou de macht bij het volk laat de angst varen de zon en aan de zon. Wauw, wauw, wow, wow, Echt super gaaf, hè? Wij yeah. hier live bij 3FM Serious Request in Leeuwarden. Wat klinkt dat heerlijk, jongens. Wat een prachtig liedje is het eigenlijk. Heerlijk. Dankjewel. En met live contrabas en sax erbij. Het is echt helemaal te gek. Uh, blijf nog even hangen en dan tot zometeen. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3 fm 4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland verkoopt zo goed als zeker 100 overtollige Leopard-tanks aan Finland. Dat zei minister van Defensie Hennis Plasgaard in het tv-programma Pauw en Witteman. En het wilde niet zeggen wat de verkoop de schatkist oplevert. Vorig jaar ging de verkoop van 80 Leopard-tanks aan Indonesië niet door. De Kamer was daartegen omdat Indonesië onder meer in westelijk Nieuw-Guinea mensenrechten zou schenden. Die order had 200 miljoen euro moeten opbrengen. Volgens Finse media gaat het ook nu om zo'n 200 miljoen. Het Finse parlement is akkoord met de aankoop... en de gesprekken worden waarschijnlijk volgende maand afgerond. Heurgemeester Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is gebleken na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Na afloop zei Hoes dat het een emotioneel en constructief overleg was geweest. Volgens hem is afgesproken dat er een streep onder het verleden wordt gezet. Tijdens het overleg met de fractievoorzitters heeft hij spijt betuigd over wat er is gebeurd. Daar leken de meeste partijen genoegen mee te nemen. De fractievoorzitters maken wel de kanttekening dat als er nieuwe feiten opduiken die aantoonbare schade kunnen opleveren voor het ambt van burgemeester, dit consequenties zal hebben.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 FM. Hoi, ik ben Laura Jansen. Hallo, ik ben Jan Smeet. Help 3FM met de actie Serious Request. Hallo, Emily Sande hier. Please help 3FM. Send in your Serious Request. En Good God, een lekker begin van dit uur. Um, ja, het is inmiddels uh, vier uur geweest. Je zou het niet Echt? zeggen. Ik wist dat je dat zou zeggen, aan Anna. Ik heb geen ja. idee van tijd. Nee, dat verdwijnt ook helemaal. Nee, ik ik heb me alles maar. Laten we het niet te hard zeggen, want die mensen hier buiten bedenken ook geen idee van de tijd. Die is staan hier gewoon steeds? op een... Door de week woensdag gewoon. Maar ik snap het inmiddels nu natuurlijk wel, want uh, ja, uh, Typhoon is in het huis hier vanavond. In de glazen huis. Precies. Anouk je trouwens, uh, a good god. Voor 15 euro kwam die van uh, Sylvia, dat is heel hilarisch hoe ze heet, Sylvia Ramstein heet deze dame eh? van achter. Ja. Oh. Je mag je achternaam verzinnen natuurlijk als je je naam invult op de website. Want zo werkt het, 3fm.nl, daar vraag je je platen aan. Dat kan vanaf een euro of tien en je kan het zo gek maken als je wil. Vraag een liedje aan dat je mooi vindt, draag een steentje bij aan het doel van dit jaar. En terwijl ik dit zit te vertellen, kijk ik ook naar beelden die hier in de studio voorbij komen. Het huis in Leeuwarden van Erik Corton. Met allemaal mensen die zich wassen in de rivier en... Als je dan realiseert, Erik legt dat dan uit... Dat, dat vlakbij die rivier gewoon een... ja, het klinkt heel smerig, maar een poepveld is... waar mensen ja. buiten het dorp gaan zitten... omdat Al ze nog geen wc hebben. die en ziektes, uh... Die komen terecht in die rivier als het ja. zo regent. Ja, het is vreselijk om dat te zien. En uh, het is zo mooi dat we er met z'n allen wat, wat aan kunnen doen. Geld doneren, helpt. En zodat het Rode Kruis uh, zeep uh, ter beschikking kan stellen. Uh, latrines kan maken. Schoon water kan aanleggen. Dat soort dingen. Daar doen we het allemaal voor. Serious Request op 3FM. De hele week hier vanuit Leeuwarden. En uh, vanuit Leeuwarden, of vanuit het harde zijn gekomen naar Leeuwarden. Een paar jongens, hè? Hé! Hé! Hé! Hé, Paul, we ja. hebben een liedje voor Anna ik jullie zijn niet de jongens uit het harde die zijn nou shut nee, wij komen uit goor uit goor dat geeft helemaal niet maakt helemaal niet uit, uit, uit uh, Entschede, dichtbij enschede waar het ja, ja, toch jou was nou nee, ik had net een paar jongens dat, ik vind ik, ik wil je zo spreken hoor daar niet van maar okay. ik had een paar jongens uit het harde want die waren hier speciaal voor het tyfoon uh, naar toe gekomen Meestje, ja, want, ja we zijn zwolle maar waar kom je uit waar, waar komen, je kom je uit uit zwolle uh, toch of jij uit het harde inderdaad je komt officieel uit het harde harde ja homebase jongens kom even bij de deur ja het we... is geld wijzer, het is geld wijzer. Ja. Kijk, dit is hardcore. Waar kom jij vandaan uit, uit Harde of Zolle? Uh, S2 te harde. S2 harde, heb jij ook S2 harde jongen. Groene shirtjes, witte broekjes. Oei! Hey, Kijk hey. ja, dit is één en al. Oude jongens krentenbrood. Er wordt ook gelijk op geld betaald uit het harde. Hey, Jawel. Hier, als Taifoon hier is. Ja oh, gelijk. Wat te gek, heel, te gek denk, jongens. Probs voor Taifoon. Super. Ja, maar, maar, maar, maar. Dat gaat ook gelijk hard. 10 euro erbij. Boem, alsjeblieft, boom a' jay. Boom a' jay. Die gaat komen voor jullie. Fantastisch. Want Taifoon heel even, jij hebt ook iets voor de veiling begrepen, meegenomen. Pappen, hè? goed. Even kijken hoor, een Oeh. hele stapel heeft u inmiddels uh, bij je. Kom als we bij deze microfoon te staan, ja. dus dat is misschien uh, inderdaad wel makkelijker. Ik heb een uh, faculteitgroep pakketje ah, met uh, cd's van uh, ja, uh, voornamelijk van mij. Ja, ja. ja dat is natuurlijk. Zet je handtekening nog even op? Zo ja, ik, ik, ik ga die handtekening er even opzetten. Ja. Ook van Seven League Beats en uh, faculteitgroep. Uh, en een t-shirtje L. Dus uh, voor degene die het. Uh, met ook jou erop natuurlijk. Die hebben vettig voeten er ook op. Ja heel goed. Ja, te gek. Uh, ja tof. Uh, als jij dat uh, signeert, dan zetten wij het er op de veiling. Check het 3fm.nl/veiling. Waar prachtige dingen staan. Onder andere mijn bril staat er ook op trouwens. Uh, 130 euro. Jouw bril ja, op de veiling? Maar, ja. En ja. hoe, wat ga je, hoe ga je hiermee voortbewegen in het leven, dan, zonder bril? Nou, het is, het is de bril die zeg maar, op de wc zat uh, thuis. Oh. Ja, nee, in het kader van het thema van dit jaar, natuurlijk. Oké, okay, heel goed. Er kon geen goed. betere bril ja. zijn, wat dat betreft. <laughs> uh, zijn jullie er klaar voor, jongens? Want ik heb eigenlijk wel zin in die Boema-J. Ja, ja. Dus ja. Ja. Ja. Uh, je... ja. dat, je ah, nee, dat dan dan is zo. Dat Ja, dat klinkt. Nee, dat C.E.R. blijft straks gewoon hangen. Dan, dan, dan, die, die muziek moet klinken op de radio. Dat is het, gaan bieden op dat pakketje. Zo de hele band staat er klaar voor en uh, je kunt het zelf zien als je checkt via de televisie natuurlijk. 101 TV zijn we live te zien, Nederland 3. Elf uh, gaan lekker luisteren via de radio, 3FM, het is toch per slotverrekening, 3FM Series Request. Typhoon met uh, saxofonist, gitaar, contrabas zelfs hier. De microfoon gaat uit de standaard. Ja, we gaan jawel, los. We gaan helemaal los. Helemaal gek, hoor. Nou, breng de tent hier af op de eerste dag. Oké okay, dan. Typhoon! Jawel, jawel. Here we go. Oké, voor iedereen uh, die nog wakker is, steek één vuist in de lucht, oké? Okay? Voor het glazen huis, serious request, here we go, yeah Here we go, yeah, yeah, yeah. here we go, jawel, yeah. Gooi die vuist in de lucht, here we go, now, here we go, now Z- één, twee, drie, vier En mensen zeggen me die go, phone my, yeah Ik zeg je helemaal bij houden van mijn zoon die food food my ain't die food my zeggen die food Oh my, publieks yeah. favoriet als Cassius Clay Het maakt niet uit wat de naam is zit er iedereen in. het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in ziel en lichaam, ja Ik leef bewust met de geest van een winnaar Eer mijn soldaten weer me Een toekomstige koning, dus ik zijn prins heerlijk En ja, je moet zelf weer iets van maken Wat doe jij je en je cellen niet kwijt te raken En ik wil niet dramatisch doen Maar geen probleem is te groot staan En daar wil ze schoenen, dus uh, Breek een been, pak die steen, overwin je angsten Donker op de remp, vergoot je kansen Gebrek aan zelfkennis is een hel, jawel Maar helaas onderschatten wij onszelf Taai, hey. voel, oh my yeah. Ze zeggen thai, voel, oh my yeah. Ze zeggen thai, voel, oh my yeah. Ze zeggen thai. voel, oh my je yeah. Ze oh yeah. Toen wij koningen waren nou was het heel gewoon ah, Ik zeg je, niemand behoudt me van mijn troon Thai, voel, oh my yeah. Ze zeggen thai, voel, is de hate voor deze vorst, Geen blaren op mijn hand. Ik volg liever mijn hart dan mijn verstand. Allemaal koningen, diep van binnen. Ik groet al mijn koningen en de koninginnen. Eenvoud ik breng die Rumble in de jungle. Ik zeg dit, ik geloof dat iedereen per definitie perfect is. Ik stel de vragen en dan stel ik conclusies. Ik sta op en omketen een revolutie. Dus ik beweldig het. Een is van de vorige generatie rappers. Dus nu spit ik alsof ik het te mis zit. En mijn zicht wordt pas verlicht als er evenwicht is. Mensen, zoek die balans, zoek die yin en yang. Kijk hoe je beginnen kan hey. En niemand mag een orde vellen Laat geen één kerk of andere instantie je dan eens vertellen Dus niets ingewikkeld, zo simpel We leven in een examen, en dus slagen met vlaggenwimpel Niets is te ver, niets is te moeilijk Ik maak mijn fouten, maar weet dat het teken van groei is En mensen zeggen me Ik zeg je, die man behoudt me van m'n ze zeggen Typhoon, ze zeggen Typhoon. Doe maar eens, Typhoon, ze zeggen Typhoon, ze zeggen Typhoon. Toen wij koningen waren was het heel gewoon. Ik zeg je, die man behoudt me van mijn troon. Zeggen. Wat gaaf, wat gaaf. Ik was speciaal voor en natuurlijk voor Anna. Je al die mensen die hier nog buiten staan, oké? Nu wordt het net Oh, Te gek, wat, wat yes. gaaf klokken op de radio. En aangevraagd door je, je homies van vroeger van SV het Harde natuurlijk. Laat we het niet vergeten. 10 euro werd ervoor gedoneerd, want dan gaat het om. platen aanvragen? Hey, hey, hey. so, <lacht> top! Jongens, waanzinnig tof dat jullie Wat hier vanaf waren. Ja, wel een, uh, heel veel succes met jou, ja. Maak uh, pak Ja, je er komt microfoon. nog een mooi pakketje. Dus jullie gaan nog signeren. Jullie dus gaan nog signeren, hartstikke goed. En nog Heel veel sterkte, heel veel succes. En, uh, zodat we weer een recordbedrag mogen ophalen natuurlijk. Ja, we ja, ja, gaan ervoor. We, we, er we gaan ervoor. We gaan I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. The perfume through the air. She must be kind Hoorde je op 3FM en die kwam dan Van Ellen van Moosdijk uit Best Ja dat is wel Best hoor, oh, ja, zeker. Ik krijg er kippervel van zegt ze er Ja al. En weer nieuwe concerten hè? Ja ze gelijk al eruit Ik heb het, ja. ik heb het uh, laatst gezien in Antwerpen Het is echt geweldig Ja. Ja, Ze komt op en je wordt gewoon Ik werd gewoon helemaal verliefd en ik zat ernaar te kijken en Het is echt ongelooflijk, ze zegt gewoon tegen die zaal zo I love you all so much En dan kijkt ze je aan en dan denk je ze houdt van mij. En ik hou ook van haar. Oh, Zo gaat dacht, dat. Ja, cool. ja, dat Zij is toch wel een van de beste zangers in de wereld. Ze is echt wereld. een van de beste, ja. Ze ja. Is echt, nou ja ze, ik moet eigenlijk een keer wat laten horen. Ook Zij heeft een country nummer ooit gedaan. Of, oh? Ja, dat is heel grappig. Sugarland, een Amerikaanse country band. Die heeft een liedje van haar gespeeld. Irreplaceable. En dat klonk natuurlijk heel erg Amerikaans country. En vervolgens komt ze er dan zelf bij... Ik, ik ga dat opzoeken zo meteen Ja, ik ben nou helemaal blij. te Dat is zo Ik ben er helemaal gedaan, blij dan, voor alle mensen die daar heen gaan. je soul in country. Gaan. Dat, is, uh, nou, dat, dat, dat kan je, daar kun je op wachten. Dat ga ik zo uitzenden. Maar eerst is er de hoogste tijd voor een plaat die gewoon aangevraagd is. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, Roeland, goeiemorgen jongen. Ja, goeiemorgen. Oh. Uh, je had een plaatje aangevraagd. Wanneer heb je dat gedaan? Uh, ja, dat was gisteravond. We oh, ja. Hebben we het dan over woensdagavond hebben we het? Ja, ja maar voor ons is het nog steeds, voor het mij is het is nog, nog steeds woensdagavond. Het is nog steeds woensdagavond. <lacht> maar jij sliep al gewoon natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. <lacht> ik moet gewoon weer naar school mogen. Dus. Ja, maar, ik vind het uh, eigenlijk wel heel zielig dat Paul, dat wij nou gewoon iemand in een school moet hebben wakker gebeld. Ja, ik vind het best vreemd. Anna kun jij het uh, terwijl we even doei zeggen trouwens, tegen Typhoon. Hier, ja, op, op, op, dag Typhoon en de dag, mannen dag, johan, en de band. Thanks, thanks, thanks. Te dat heb je allemaal gemist. gedaan, had ik je eerder moeten bellen natuurlijk, land, <lacht> Maar die ja, waren niet naar live, Ja, goed. Uh, maar het voordeel is, Anna is hier uh, vanavond. En ja. uh, die heeft besloten, tenminste ik heb besloten... dat Anna jou wakker gaat maken. Op een zwoele manier. Oh, dat... Oh. dat hadden we niet over. voor jou even, nee. even nieuw als voor mij, Roland. Nee, oké. Okay. Ja, ik denk, we moeten het wel iets tegenover stellen natuurlijk. Zeker. En ja, zeker dus met het liedje dat we zo dag voor uh, Roland hebben gebeld, terwijl je straks naar school moet. Ja, ja precies. Dus, uh, ja, hoe doe je dat? Nou, lieve Roland. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ik hoop het. Ik hoop dat je hele mooie dromen had met hele leuke dingen. En dat je kon scoren en dat het winnende doelpunt, dat je dat gemaakt hebt binnen dromen. Dat alles heel fijn was. zodat je heel blij wakker werd. En dat je heel fijn aan deze mooie nieuwe donderdagochtend kunt gaan beginnen. Nou. nou, is dat fijn, Roeland, of niet? Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is toch leuk, Dit Anna Drijven, die maakt je niet iedere ochtend zo wakker, dus... Ik, uh, ik, ik nee, precies. Het, nou. ik dat uit het uit uit nou. Ja, en dan het heerlijke liedje ook dat je aangevraagd hebt. Ja. Wat was het ook alweer? Uh, dat was Yeah of Summer van Wildstaat ja, en Nieuw Geuzempoek. Ja precies, voor het geval je nog niet wakker was, ben je het dan bij deze wel, nou, Roland. The clouds have gone away, have gone away. away. it's not a bright day. We have waited far too long It's time to let it out You know what it's about waited all to feel the sun The harder it gets, the faster we seem to fall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 En die kwam natuurlijk binnen als verzoekje. Want ja, zo werkt het wel helemaal hier. Eh, Platen aanvragen voor het Rode Kruis. Daar gaat het om bij Serious Request. Celine Mulder, dankjewel. 25 euro. Omdat het zo heerlijk keihard mee te zingen is. Die plaat: Are you gonna be my girl? Ja, Anna ging er ook wel los op hier in de studio. Ja, vooral dat stukje dat ze. So ik was je leuk zo. Fijn. Hé, mee, Mulder, hé, meneer Mulder. Dat is, dat is, dat is heel goed. Ja, dat stukje. Ja. Ik had ook het gevoel dat ik contact had met, met de mensen buiten hier ja, in Leeuwarden. Ja, dat is altijd heel leuk. En vooral natuurlijk het woord van het jaar: selfies. Ja. En het is het wel het jaar van de selfies, dus er worden ook heel veel selfies gemaakt. Dan is het natuurlijk heel leuk als ik dan ergens in de achtergrond, dat vragen ze dan, dan ergens in de achtergrond op dit selfie komt. Nou, dat zou zeker zijn. Betalen mensen dat je er wel van. goed voor betalen, trouwens. Nou ah, ja, ik heb die mensen al wel bij het bakje oh, gezien, okay, dus nee, deze mensen zijn goed. wel bikkels die al uh, dingen aanvragen ja, en de hele die... avond staan. Ja. Er staan nog steeds mensen, jongens. Ik heb geen idee hoe laat het is, maar... En ja. inmiddels uh, zijn het allemaal kerstmutsen geworden. Ja, kerstmutsen. Het thema is wel, wel rare je, dingen op je hoofd. Dat dus is nog steeds going on. Kreden. Ja, inderdaad. Ja. Uh, hoe is het bij de brievenbus eigenlijk, jongens? Ik zie een paar jongens gezellig een biertje drinken met de beveiliger. Nou, dat, dat, dat moet allemaal goed gaan daar. Gaat het goed met je? Ja, yeah, ik kan amper praten. Nou, dat zal allemaal goed gaan. Het is gaan. gewoon een kan, feest hier is. buiten. Ik ga je nog even wat laten horen waar ik het net over had. Ja, uh, oh ja. Beyoncé, die een country precies, nummer Precies, ja. Dus Is Circulant, heel groot in Amerika. En die maken country muziek. En um, zij geven een optreden bij de American Music Awards, een paar jaar geleden al. En, en ze doen dus de cover van Beyoncé. En dat, dat, dat is gewoon dit. Baby, ja, het klinkt wel geinig, hè? Ja. ja. Maar dan gebeurt er wel iets bijzonders. Mooie oh God, zo... Komt ze erbij. Wauw, dit filmpje is ook echt te gek, inderdaad. wat we erbij zien, Wij samen met die country band aan het optreden is. is dit op grond voor de gelegenheid. En dan even te vrij, hoor. Je hebt zin om te zingen hè? Ja. Heel leuk ja! je hoort ook zo hoeveel soul Beyoncé dan heeft. Dat ze dat gewoon nog op een country liedje ook erin, denk ik, uit ja, kan. Ja, precies, ja. Het gaaf hoe ze dat gedaan heeft. Beyoncé en Sugarland. En Irreplaceable dat zou je kunnen aanvragen, bijvoorbeeld via 3FM.nl. Um, dat is een manier om geld in het laatje te brengen. Het kan ook via de veiling, waar echt hele grappige dingen tussen staan. Uh, een dag boswachter zijn kun je bijvoorbeeld uh, oh, doen. En nou, best leuk. Ja, en de, ik... de Oostvaardersplassen kun je dat ook. Echt? Uh, dat is uit ja, de nieuwe wildernis? Precies, oh. uit die film. Met echt? al die paardjes en de hertjes en die vosjes. Ja, ja, ja. Wow. daar staat inmiddels al 550 euro op voor mensen die dat ja, uh, zouden willen doen. Um, ja, prachtige dingen zitten erbij. Je moet zelf maar even een kijkje nemen. 3fm.nl slash veiling, dat is de plek waar je dat uh, kan doen. Ja, en Anna, ik zit nog te denken, misschien hier met jou uh, vannacht. Uh, ja. We hebben het nog helemaal niet echt over film gehad. Terwijl je daar natuurlijk... Uh, ja, dat is wel een beetje mijn uh, vak. Eigenlijk is dat je vak, want je ja. bedoel, schrijven heb je hier vanavond gedaan Ja, precies, dat is ook mijn vak, ja. Maar, uh... Uh, maar over film gesproken. Ben je ergens eigenlijk druk mee bezig of zit je in opname? Nee, ik heb... Um, nee, verliefd is net uh, op DVD uit. Dat was mijn laatste film die ik net gedaan heb. En nu ga ik even toneel spelen. Dus nu uh, sta ik op de planken. Dus dat is geen film. Misschien van de zomer weer. Ja. Dus is, dat, is dat leuk? Is dat heel anders? Om op ja, ik, ga nu, um, ik, ik hou niet zo van het ritme van um, toneel eigenlijk. Ik hou heel erg van uh, vroeg opstaan en de hele dag hard werken. En bij to toneel is het dan... Ja, dat ritme vind ik lastig. Dat je overdag niet echt meer wat kan doen. Dus ik ja. liever, ik hou meer van film eigenlijk. Maar ik ga uh, nu in Gejaagd door de Wind spelen. Gone with the Wind. En Scarlett O'Hara ga ik spelen. Oh, en daar ik ken ik het echt... niet zo goed. maar dat... ja, Iedereen denkt gelijk, oh die kus, grote jurken, epische film. Dus, en? en? Ja, dat, dat, dat is, het, is het ook. Het is een oh. hele lange film. Dank, ja. En uh, okay. over de, tijdens de burgeroorlog in, uh, in Amerika. En daar gaan we een van maken. Wow. Niet urenlang, maar wel uh, heel mooi verhaal, denk ik. Een prachtige jurken van Jan Minia mag ik dragen. En Nasser Den Char, die uh, is, is mijn tegenspeler. De, uh, ik heb echt zoveel zin in. Gaaf. En vanaf gaaf. maart het hele land door. En daar, dus ik denk echt, oh, ik kan het niet wachten om daar lekker uh, te gaan vlammen. Cool, cool, ja. cool. En dan zeg je, kus al, hè. Kus, over filmpjes ja. moeten we toch eens eigenlijk hebben. Ja. Zou jij ervoor openstaan, ik zit zo maar wat te denken, hè. Wat het misschien nog wat geld kan opleveren hier vannacht. Om misschien door het raam dus tegen het raam aan eigenlijk met iemand een filmkus te doen. Nou, het mm, mm, ja, wordt zit... er niet direct nee, dat heel wel warm weer. Van, buiten nou, wordt het daar wel. Kijk, ik warm. geloof dat een paar jongens zich al gemeld hebben. Wel... Ja, nee kijk, ja. nee ik vind ik, een filmkus dat moet het vooral ook uh, een film uh, betreffen, maar, ja. Nee, het um, wordt gefilmd hier, dat wel natuurlijk. Ja, ja, ja, nee, ik denk dat dat, dat uh, denk ik niet echt een leuk plan. Ik vind ieder wel leukere dingen te doen zijn, maar. Kijk, zo'n ja, ik... filmkust is altijd een soort mythe dat je dan anders zoent. Is dat niet zo dan? Eigenlijk niet echt. Nee? Want kijk, je kunt niet... Als je gewoon met je monden tegen elkaar komt... Je kan niet doen alsof dat zo is. Het is gewoon zo. Dus dat is gewoon... Kijk, ja. als, je, als je bijvoorbeeld een seksscène moet doen... dan heb je nooit seks. Dan nee. doe je dat alsof. Maar ja. bij zoenen ben je toch wel... He, eigenlijk wel echt aan het zoenen. Dus ik vind het altijd een beetje een mythe dat, een dat er een soort... filmkus, filmkus is. is die heel iets anders is. Terwijl ik denk, ja... Je zoent gewoon. Je zoent dus ook ja. wel eigenlijk. Maar is het dan... Want het, het verhaal is natuurlijk... je zoent en je bent aan het werk, dus je voelt er niks bij. Nee, ja, dat is inderdaad wel zo. Want ik bedoel, als ik dan op dat moment... speel je het dat je verliefd bent op iemand of, of niet. Maar... Uh, ik voel er ook niet echt veel bij, nee. Je bent toch, er staan allemaal mensen omheen en dan hoor je, ja, kut, nog een keer. Ah, uh, iets meer naar rechts, iets langer, korter, is wel echt minder. Het ontzettend niet, niet sexy, zeg. Nee, precies, je dat dus moet echt doet. je best doen, maar wat, als het goed is heb je een leuke klik met een, uh, ja. met een tegenspeler. En dat is, dat is heel. Uh, het kan heel leuk zijn. Ik, had met, ik heb echt een hele leuke acteurs mogen werken. Gelukkig. Ik heb nooit echt gedacht dat ik. Oh, oh wat een gruwel of ja. Weet je wel? Dus dat is heel leuk en het voelt ook. Ik heb met, met Barry een hele mooie romance gespeeld in in Komt de vrouw bij de ja. tuin. Hij, hij voelt ja. een beetje alsof het een ex van mij is, alsof hij. Hij heeft Ja, ik heb het elke keer als ik hem zie. Ik van al oh, wat fijn. We, we hadden een hele leuke relatie. Oh nee. Het, niet, dit niet. het is waar, leven, natuurlijk. Maar het, is, het voelt een beetje als een hele. En ex waar het heel leuk mee was. Dus dan komt het toch eigenlijk toch wel een beetje bij het echte leven in de buurt. Ja, een beetje wel. Maar ook omdat je gewoon iets heel hecht met elkaar meemaakt. Maar ik heb nooit. Ja, ik heb nooit. Nou ja, dat klinkt ook weer heel lullig. Maar dat, dat ik dan zeg, ja, ik heb nooit de behoefte gehad om echt op bouwing verliefd te worden. Maar nou, uh, dat is dat is wel, uh, ja, dat is het niet geworden. Het ging niet voor mij door elkaar lopen of zo. Nee. Maar het is een raar gebied. Ik begrijp dat heel veel mensen denken. Ja, nou, het is de cliché vraag natuurlijk, uh, die je altijd krijgt. Uh, over het schoenen en, en zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat op ja, een gegeven moment Ja, het ik denk, is ja, ook heel ja, raar. Dan zit ik, dan zit ik weer, weer bloot op iemand. En denk ik toch, ja, dit is mijn werk. Dit is ja. mijn werk. Ja, dat is best een Ja, Even naar de brievenbus. Want daar uh, ja, het, uh, gebeurt van alles. Je hoeft niet door de geleugde te praten. Daar je kan daar praten in van je is de microfoon. Is microfoon. Uh, het rode ding. Met 3FM erop. Daar. Ja, gevonden. Hallo. Hallo. Wie ben je? Paul Rabbering. Nee, dat kan niet, dat ben ik namelijk. Wanneer ga je die hardcore mix weer draaien? Dan? Oh, dat ja, is ja, oh, een hardcore, hardcore mix. Eén en, uur lang. En ja. dan, mo <laughs> dan moet Gilden niet doorheen lullen, hè? Nee. Oh, ben een echte fan hier, een echte happy hardcore fan. Ja, ik nee, nee, nee, ik, ik hoop dat je een beetje <laughs> was hier al op tijd, want ik heb namelijk al een happy hardcore plaatje gedraaid hier vanavond. Weer voor mij uh, wonderful deze Ronald's hem even veel. Ik heb het gevoel dat het gesprek één kant op gaat van Hebben hem en mij. Ja, maar, uh, ja die glazen zit... wand, die, die, dit is, is het, dat zit er echt tussen, ja. ja. ja. Zeg, zal ik nog eens over die filmpjes beginnen of zeg je van nou. Uh, <laughs> <laughs> gewoon lekker een, een nummertje. Ja, dan, laten we dat doen, een nummertje maken. Uh, die hakkenmix, uh, daar ga ik over nadenken. Als er misschien genoeg oh, mensen zijn, je dan. Het uh, ja. Je doet het gewoon. En in ieder geval heb jij betaald voor één plaatje, al zie ik, hè. Dus, uh, dat komt your zeker smile, goed. Oh, die is goed van Charlie Loner's van op die jou. Ja, ja, ja. ja. Het is wel goed. Dat was mijn eerste CD. Dat was mijn eerste CD. En het was zijn eerste CD. Ja. Give a little bit. I'll give a little bit of your love to me. I'll give a little bit. I'll give a little bit of my love. There's so much that we need to share I'm the undisputed king of this shit And I never let the mic magnetize me no more Cause you just goofed up the whole damn flow Now I'ma rock around with the greatest of fees And swing I like a man on the fried chubby And if you don't like it, you grab on these And now I need some help for the rice so please Yeah So look at him, check the flavor of the rhythm I my rope And while I get a chance here, let me clean my throat that don't lie. me clean my soul. I need these monitors right here. Music in the monitors. And it's gonna look something like this here. The place if you got real hair, real fingernails, if you got a job, you going to school, and you don't need nobody to help you out your business. Make some noise. One, two, three, come on now. When I say freeze, you just freeze, one time. When I say freeze, y'all stop on the job. When I say freeze, you just freeze, one that? When I say freeze, free. y'all stop on the job. Freeze. Now, to all the brothers in the place, that don't give a damn about what them ladies talking about cause you just trying to get your man make some noise Now, now, now let me clear my throat Oh! Happens to ha! I hope you don't mind Let me clear my throat Special dedication going out to all the ladies and all the brothers in here Like I love y'all to get here. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Damn. Oh, let me send my little shout outs here. Study dedication once again going out to everybody here at Bahama Bay in Philadelphia. We love y'all, Matt. Study dedication going out to Melo T, Walt Junior, Jr., Don Mack, Charlie Mack, TJ Rand, Cosmic Tev. Study dedication going out to Frank C., and Lorenzo Ice. Het is niet te geloven, die gaf. blijft maar lullen, hè? Die uh, DJ Cole. Je zou bij 3FM kunnen wat dat betreft hoor. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Hey, maakt de ketel. Ja. Jij kan er ook wat van anders wel. Hè? Ja, ga ja, ik wel. En ja, dan gaat hij weer even verder, maar dan stopt hier toch echt de edit van deze plaat. DJ Cool, let me clear my throat. Die ik dan met liefde draaide, want het is wel echt een fijne jaren negentig. Uh, Heerlijk. Heerlijk. Voor uh, in dit geval Harm Vos. Hij zegt uh, van dit nummer krijg ik er altijd weer zin in. Hoe waarin dan? Ah. Zeker een topnummer. En ook om Leeuwarden weer los te maken. Nou, je hebt ook wat losgemaakt hier, de Anna. Maar er staat een, een man hier met een vriend voor het de deel. Ja, en die trok, dat... die trok zijn portemonnee voor je. Nou, voor flappen hebben... tappen. Ja, geweldig. Ik heb denk... gewoon twee, twee keer 50 euro gedoneerd. Ja. Goed, nou, een hele mooie nacht met uh, Paul. Wie zijn jullie, jongens? Ik ben Ali, Turks. En, en uh, de jongen naast je? Ayan. Ayan. Ayan. En, en uh, de, ook Turks. Hoe je? Ja, ja, oh, oh, jij bent Turks, is hij ook Turks? Ja, ja, ja. ja nee, precies. Jullie ah, allebei. Ja, ja, ja. Ayaan en Ali zijn hier voor de deur. Ja, ja. En uh, wat, wat wilden jullie precies, jongens? Want Jullie trokken je portemonnee voor de dame hier in het huis? Wat, wat was er aan de hand? Ik denk dat zij net zag dat we doneren, toch? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Dus, het was onze bedoeling. Alleen maar om te doneren? Ja. Maar Wil je niet een ik... nummer horen? Of... Uh, ik denk dat het zo Turks draaien, of wel? Nou, ja, uh, misschien. Tarkan, Tarkan. Uh, Tarkan. Ik begin. Ik hoor gelijk ook een we uh, Turks. Ik Tarkan. hoor Tarkan al hier voorbij komen. Ja, ja, ja, toch? Smark. Daar gaan we dan. Zeg ja. jullie Smarik? Wij zeggen altijd. Simarik. Ah, ja, al Simarik. Uh. Damen. Wij hebben natuurlijk gefeest met jullie mee, omdat jullie hier waren in Leeuwarden. Doneren, dat hebben we sowieso gedaan. Wij met z'n tweeën hebben. Een van de tenten in Leeuwarden gehuurd, in Fire. Met z'n tweeën, Ali en Ayan. Wat te gek. En Absoluut. ook nog een heel mooi bedrag net even gedoneerd. Absoluut, te gek. Ken je dat tent in Fire? Nee, je hebt het ik net al Ik ken het verteld, niet, ja. maar ik, niet? ik hoor. Oké, oké, oké. De mensen die dat luisteren, die kennen het vast wel in Friesland, dan in ieder geval. Ja. Dat hebben we hebben gehuurd. Een deel van onze winst ging naar jullie toe. Wauw. Naar de kinderen in Afrika. En natuurlijk extra bijdrage van ons. Ali en Ajan. Te gek, nou, Te jongens. Gek jongens, ontzettend bedankt. Dus en we uh, waren ik... hier. Weer. Genoeg gedronken, genoeg gefeest. Dank jullie wel. Jullie bedankt voor het doneren. Helemaal top. ik kan er samen. Dat is nog bijna. Ik zeg van mee. En je krijgt inderdaad toch nog de filmkurs hier ook van uh, Anna. Heel goed. Uh, eens even kijken, want. Uh, te denk je wel. Dit, dit is een mooi verhaal. Uh, Anno de Jong. Goeie. Mm, ja, is het morgen of is het nacht eigenlijk voor jou, uh, Anno? Ja, goeiemorgen is een Het is goeiemorgen. Als je al wakker of heb je een telefoontje van de redactie gekregen? Ik, ik ben net wakker gemeld. Oh, Oké. Okay. Oh, ja, je had een plaat aangevraagd. Wanneer had je dat gedaan eigenlijk? Gisteravond. Gisteravond. Dus de ja. woensdagavond was dat. Ja. En uh, ja, het is een mooi verhaal. Je moet het zelf even vertellen eigenlijk. Nou ja, uh, Carla en ik, wij zijn van uh, um, zomer getrouwd. En uh, nou ja, de, de, de, de, daarbij hadden we een plaat en dat was uh, Tom Model uh, Grow Old with Me. Dat is een prachtig liedje. Als dat iemand tegen je zegt. En je kan tegen iemand zeggen. Ik hou van je, ik vind je leuk, maar grow old with me. Dan weet je het toch wel heel zeker eigenlijk. Hè? Ja, mooi. Dat is mooi. Alleen op dansen lukt niet echt, hè? Dus er is ook nee. nog andere muziek gedraaid dan die avond, of niet? Ja hoor, ja, van alles en al wat natuurlijk. Maar, mooi uh, feest gehad. Ja, we hebben het heel gezellig gehad, inderdaad. Nou uh, goed. In fire of in wasje? Waar wil het gouden? Ik staat in... waar, waar, waar heb je gefeest? Waar, waar was het? Al gewoon thuis. We hebben thuis een grote tent achteruit gezet en uh, dat, uh, dat was het. Wauw, dat kan hier in de Ja, dat kan hier ja, ja, ja, ja. allemaal. Ik, in de Randstad ja. denk je, waar ga je heen met je tent? Ja. Maar... Als je de tent in de tuin zet, dan staat die bij de buren in de voortuin, ja. ja. Nee, Daarom, ja, te gek. Nee. Ja. Uh, die prachtige plaat. Ik, uh, is je vrouw ook wakker, uh, Anno, of niet? Ja, die is, die is ook wakker, maar ze zeiden zo net al van, ik wil niet voor de radio. Oh, nee. oh. Als, je in ieder geval, als je in ieder geval maar wakker is om dit liedje dan ook voor jullie twee te horen vannacht. Ja, we zetten de radio even aan. Heel goed. Dankjewel voor de aanvragen, Anno, want 25 euro gaat naar het Rode Kruis. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt hè. en uh, succes. Dank je. every time 50 jaar dat ze rimpels heeft en zo. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat gewoon om wat die insight. Dat is natuurlijk belangrijk. Mooi. Um, Mooi. Al, al, al Deze al, al vroege uh, ochtend slash nou, de nacht. Het, gewoon, ja. het dubieus puntje. Even vragen aan de mensen hier buiten in Leeuwarden dan. Is het eigenlijk ochtend of is het nacht? Hoe Twee voelt dames hier het voor de microfoon. Hoe voelt het, ja? Het voelt koud. Oh, dat dan Best vooral. is wel koud. Ja. Uh. Dit klinkt niet als een Fries accent. Zeg nog eens wat, trouwens. Nee, dit is Hardenberg. Hardenberg. <laughs> dit is Hardenberg, zeg. Uh, en volle. En uh, dames, wat brengt jullie hier vannacht? Um, uh, uh, um, ja, ik weet het ook niet. <laughs> jullie, want jullie staan hier, daarom zijn we hier. Uh, te gek. 3FM Series Request in Leeuwarden met... met Hoe heeten jullie eigenlijk? Mike en Elise. Mike en Elise. Yes. En uh, jullie komen geld doneren, want ik zag net al wat door de brievenbus Ja, uh, heel veel. hier. <laughs> <laughs> Dat was 35 euro, toch? Ja, ja, ja. ja. ja. Voor welke ja, ja. plaat? Oh, daar hebben ze niet eens over nagedacht. Nee. Gewoon wat er straks Ik wil gewoon komt. even zeggen dat zaterdag mijn broer en mijn zwager en nog wat mensen komen fietsen. Komen fietsen? Waarvan? Vanaf Enschede. met de Vanaf Enberg, Zodat ze nog 200 kilometer fietsen. Wauw. Wow. En daarvoor hebben we heel veel geld ingezameld. Zijn ze nog mee bezig. Ze hebben gewoon de sponsor de, de dingetje gemaakt. En, uh, ja. en de, aan het aanstaande zaterdag komen ze met een club hierheen fietsen. Ja. Wow. Wat te gek. Ze gaan, zeg maar eerste jaar zijn ze van Harderberg naar... Uh, Leiden. naar Leiden gegaan. Ja. Daarna van Leiden naar Enschede nu van Enschede naar Leeuwarden. En moet ik dan echt aan, aan wielrenners denken? Of, of is het nee, dan met, met, met fietstassen en gewoon gewone... Ja, nee. Wel, met wel uh, racefietsen? Ja. Of met, wow. trap, met trapondersteuning? Uh. Ja, van alles en wat. Ja, wat, nee. wat. Sieren knieën nee, ja, en uh, ja, ja, vallen ja, ja, bijna met ja, ja. elkaar, zeg maar. maar. dan zijn jullie er om ze te verzorgen, natuurlijk, dames. Ja, tuurlijk. Ja. Altijd. Heel goed, ja, ja, ja, zeg Eline. Mama, het is een gek hier, idee, hoor. Ja. Nou, fijn, dames. Nog nagedacht over een liedje? Nee, nee. Hou je van Helen? Oh, nee. Maar we willen even een oh. springnummer. Echt zeker nou, gewoon Nou, dit is ontzettend leuk dat je erover begint. Want ik zat namelijk net te denken aan een ontzettend springplaat. De grootste springplaat die er is. Oh, jee. Wat is het? Oh, het is Jan van Verhelen natuurlijk. Ja! Yeah. Yeah. Voor Eline en Mike hier voor 35 euro gedoneerd bij het glazen huis. Dat en kun je ook we doen. nog meer fietsers. Ja, inderdaad zeg. Maar je kunt ook via 3FM.nl een plaat aanvragen. Of het callcenter zit er ook voor je klaar. 0909-1336.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 Waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten? Overdag trekt de regen weg, kan er nog wel een bui vallen. Er is ook wat zon en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het internationaal. Hello, Manfred van Sans here. Hey, ik ben Marcel. Ik ben Spike. Ik ben Vins. En ik ben Bas. En ik ben Jamie. En wij zijn daar weg. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious Request. 3 FM it's it's a it's it's it's it's a it's We're going full scene. Sweet to be sour, too nice to be me. We on the talk, I style I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plot and scheme. Mario Z likes to keep me clean. Beep. Gonna shine like A's so D. Find revenue cause that's my dream. Strange, more defaults, take it to the Yeah! Boys, Intergalactic Planetary, another dimension. Ho, ho, ho, ho, Anna Drijver, ho, ho, ho. Ja, ik bedoel, ik heb al zoveel van je gezien deze nacht. Acteertalent, wist ja, ik al natuurlijk. En zo liep jij nog toen ik ging zingen. Toen oh, ja. ik moest, They Made Me Sing Men Down. Even ja, Man down. Uh, Schrijven, ja, voorlezen, Verhaaltjes gemaakt. Uh, maar nu ga je ook nog achter de piano zitten. Ja, dat is dat is nieuw hier, die staat hier niet zo lang. Volgens mij. Die is hier net binnengebracht. Maar ze mooie. Je? Uh, nee, niet echt. Oh. Ik heb wel een piano. Maar? Een piano van mijn oma gekregen. Maar ik kan niet echt heel goed nummers spelen. Dus jouw buren die balen ontzettend dat jij die piano hebt gekregen. <laughs> ik, die, ik vind het heel uh, om te pingelen. Oh, ja. <laughs> en ik, ja, maar dit is een heel mooie. Ja, maar dit, dames en heren, er wordt op dit moment gespeeld hè, door Anna Drijver. Luister goed. Ja, ik kan een paar nummers. Ik kan een paar nummers. Ik doe de triangel. Nou, dat is wel jammer dat dit op zich ook een televisie is. Dus van de ja, ik helemaal niet. Ja, ja, ja, ja rom, rom, met een een je grapje. Ja, We hebben ja, ja. mime achter een piano gedaan. Ja. Ja. Um, ik ga even naar buiten, want ik zie daar voor mij een uh, bekende. Benny Boe staat daar namelijk. Hé, hey, Paul. En luisteraars denken, wie is dat dan? Nou ja, ik kom uit uh, Emmeloord, daar heb ik heel lang uh, gewoond. En uh, Benny, jij woont er nog steeds, weet ik. En je, oh, er zijn meer mensen uit Emmeloord hey. ook hier. Heb je een hele club nee. meegenomen, of niet? Je ja. ja. Een hele crew met z'n drieën. Met drieën hele crew met z'n drie, heel goed. Want vorig jaar ben ik bij jullie langs geweest in het Glazen Huis in Emmeloord. Ja, klopt. En die hebt er zelfs dit jaar ook een shirtje van aan. Uh, ja, en dat... ja, een, een, een, een jasje zelfs. Ja, we hebben een speciale commissie. Uh, ja, Glazen Huis begint bij ons zaterdag weer. En uh, ook een bekende van jou, Frans Visser, van vroeger denk ik. Dit <lacht> wordt echt heel in-crowd hoor. Maar inderdaad, die heeft bij dezelfde lokale radio ja. gewerkt als waar ik zat. Radio noord Oostpolder, ja. Nou, wat ja, wat geestig. Ja, vorig jaar was je nog een beetje popduel. Ja, klopt. Ik heb jullie vorig jaar nog popduel Toen deed spulken. Frans nog mee, volgens mij. Ja, ja inderdaad. En, en jij hier zit er weer als DJ, Benny. Nee, dit jaar niet. Dit jaar niet? Nee, nee. Dat meen je niet. Hier slaat een jaartje over. Nee, ja, we gaan gewoon publiek vermaken buiten. DJ Ook belangrijk. En binnen de kroeg, je kent het wel. Ja, heel goed. Belangrijk. Uh, maar wat brengt jou nou al hier uh, deze nacht? Het is uh, een spontaan avondje. We waren een uurtje of twee, dachten wel bij nooit van: hey, kom, op, we gaan naar Wilharden. Oké. Okay. Ze dus komen net uit de kroeg. Echt waar? Ja, ik rook zoiets door de brievenbus heen. Ja. Kun uh... je nog één keer, een naar keer binnenblazen? Ik heb uh, je kegel gedoneerd. Lekker vind het heel speciaal, Paul. Ja, heerlijk. Ja, je klopt. kegel ligt nu in de brievenbus, bedankt. Oké. Oh, nee. Ik kan wel eentje voor je halen. nee nee, uh, zeker, eet al zo zeker niet. Zeker niet, we eten niet, hè. echt niet. Uh, ma maar uh, kan ik nu al wat voor je, voor je betekenen? Ik heb uh, 20 euro voor je. Woo. Als je een goede plaat van de Roots hebt. De Roots! En er 2,04 van. Ja, de seat, natuurlijk. Ja, yeah, I put my seat in Ja, the roof. ja Goede tekst hier gewoon. Ja. Ja. Ja, best bizarre ja. tekst eigenlijk. Nou hè? Waar het lied over gaat. Het is een heel smerig liedje. Hij gaat erover dat hij gewoon heel graag. En het lijkt to fertilize another behind my lover's back. Dat vindt hij het allerleukst. Voor de Nederlandse luisteraars. Kinderen verwekken bij een ander. Dat vindt hij echt een pracht idee in het lied. Ik kwam daar heel laat pas achter. Dat het niet daarover ging. Mooi als je dat dan mee zit te zingen Er En zo heel veel liedjes die je daarover gaat. Ja, hè? Nou, ken je bijvoorbeeld die... I've been what? you. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En if you cry out, I'm going to push it some more. Ja, dat is eigenlijk niet oké. Dat is eigenlijk niet oké. Geen stuk. Het is vrolijk mee. Ja, precies. Met meer nummers zo. Mijn oma zingt altijd, I wanna fuck you in the... Air. Ja, die is, is wel duidelijk. Ja, precies. message. Ja. Ja, misschien weten ze wat waar er ze over zingen. Nou, daar wil ik niet over denken, trouwens. Uh, Benny, wat uh, gaat het Glazen Huis in Emmeloor doen dit, dit jaar, denk je? Uh, wij hebben zaterdag uh, gaan we beginnen. We hebben wel Kraantje papje erbij zelfs. Leuk! Ja, leuk. Nieuwe hit. En dan uh, tot dinsdag, kerstmiddag. Jullie gaan tot kerstavond, begreep ik. Ja, ja. Maar Kraantje Papi komt hier volgens mij ook langs. Ook nog. Het is een druk Hij is gewoon als een flat aan het aflopen. Dat ja, er is veel polder. Uh, ja, maar vorig jaar hadden jullie, weet ik, uh, meer dan 70.000 euro bij het glazen huis in Emmeloord. En er ja, wordt van ons ook altijd gevraagd, dus wat is de prognose ja, voor dit jaar? Uh, we hopen hetzelfde te halen op een ton. Wauw. Wow. Wow. Dat is We hebben wel een hele leuke actie, dit is he? een melkmeisje en die doet echt heel veel acties voor in de polder. Dat is één van de melkmeisjes. Hallo uh, dame. <laughs> en wat ga je dan doen? Uh, wij zijn vorig jaar begonnen met een paar klusjes, gewoon boerenklusjes op, uh, op het erf. Uh, dat is een beetje uit de hand gelopen. Daar oh, oh, oh. hebben we 18.000 euro mee opgehaald wow. met 10 meisjes. Oh. Dus dat was een beetje. Met echt koeien melken en, en, nou, en dingen Aalveken. ophalen. En ja, nee, niet echt koeien melken, koeien voeren of, of in ieder geval um, daarmee bezig. Wauw, ja, ja, ja, ja. wow, 18.000 euro, te gek. Ja, wow. Uh, nou ja, we gaan het meemaken, het glazen huis in uh, Emmerloort. Ik ga jullie in ieder geval uh, volgen, zoals dus jullie ons natuurlijk ook ongetwijfeld volgen. In de tussentijd staan er al wat jongens te springen, ik heb geen idee waarom. Oh, misschien hey, hey, omdat ja, het ze, is misschien Een spontane ze... blijdschappen uit, uitbarsting. Ja, weken ja. dat ik een feestelijk nummer ga draaien. Hij werd aangevraagd door Sabine Averonk uit Groesonderdam. En ook van Sanne Zunderd, Will and the people, hoor je! I am a man you see, and one day I will be in the morning sun.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 The ladies with all these apple gravies for a drink. Whoa.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 In an opera house, but I'm a lion And I ain't scared of no mouse Oh, oh, oh, leave me where I'm having fun That's lying in the morning sun And tell me when the day is done Cause I'm a lion in the morning sun The light in the morning En de people horen je met lion in the morning sun. En het is de morgenzon. Nou ja, het duurt nog wel even voordat hij opkomt. Het is natuurlijk gewoon winter in uh, Nederland. Oh, ik zie twee zonnetjes staan. Ik zie twee zonnetjes staan trouwens. Uh, twee dames bij de microfoon. Hallo, je bent op de radio. Hallo. Hoi, Anna. Hij vindt je echt geweldig. Dus is zo mooie mensen. behalve hebben geen idee dat ze op de radio zijn en grillen en doen alsof het allemaal onmogelijk is. Maar ze kan gewoon praten en gaat nu gewoon een foto maken. Uh, het is uh, 3FM Series Request. Je kunt naar Leeuwarden komen om een uh, plaat aan te vragen. Uh, maar je kunt ook gewoon vanaf thuis dat doen. 3FM.nl of uh, via uh, ja, 09091336. Heel simpel, want Jolanda, uh, hoe deed jij het eigenlijk? Goeie vraag, denk ik. Ja. Uh, ja, via de site. Via de site, 3fm.nl? Ja. Woord. Ja. En wanneer heb je dat gedaan? Ja, nu we... uh, gisteravond. Oké, toen dacht je gelijk, ik maak gelijk een mooi bedrag over om, uh, om de actie te steunen. Ja, ja, ik zat eigenlijk gisteren al een uh, hele dag ook te wachten tot het ging beginnen. En uh, gisteravond zat ik te kijken, ik dacht, weet je wat, ik vraag gelijk een plaatje aan. Oh, Heel goed. Precies. Je begrijpt er bovenop, zat ze. En je had er gelijk vertrouwen in dat het goed ging komen ook, of niet? Ja, natuurlijk. Is, natuurlijk. Dat, is dat de reden voor George Michael? Ja, ja dat uh, was het eerste wat in mijn uh, gedachten opkwam. Nou ja, ja. feest Heet, is natuurlijk een, een prachtige plaat. Uh, volg je, ga je ons veel volgen de komende week? Ja, ja, ja. Uiteraard, ik volg jullie ieder jaar. Dus Kleine. dit jaar ook weer. Heel leuk. Ik ben heel blij met je, want 10 euro gaat naar het Rode Kruis. En uh, dat betekent toch zomaar dat je 10 stukken zeep Score. voor de maand kan kopen. En dat daar uh, jonge kinderen ergens anders op deze planeet mee uh, gered zijn. Uh, ja, ja, en over dat vertrouwen gesproken... ik ga hem draaien dus ook voor je. Faith George Michael. Oké, okay, dankjewel. Cause I gotta have faith Ben. George Michael is een leren jackie. maar jij zei uh, terecht, Anna Drijver, hij kan. George kan altijd, nooit dat kun stuk... je altijd opzetten. Met met James, uh, het is net als Michael Jackson eigenlijk, dat is ook ja. nooit verkeerd geworden. Nee, het nee, nee. Dus blijft goed en ik vind dat voor Madonna eigenlijk ook gelden. En niet voor al haar plaatjes, toch? Nee, dat is waar. Hoewel laatste... ik haar laatste album eigenlijk niet echt heb geluisterd. Nee, ik zit te denken, hoe ging We're die ook getting. alweer? Maar vroeger vroeg in haar, je dat dan It's kwijt yourself. te ja, nee, Dat is wel, natuurlijk. kan altijd. Nou, en ook nog Ray of Light met Frozen ja, oh, en zo. Dat is een heel ja. goed album, ja. ja, prachtig. Ik stond net heel even bij de brievenbus en er kwam een jongen naar me toe... die zei, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd, maar ja, vooruit dan toch... Uh, Goeie, uh, morgen pak de microfoon en steek hem even goed in je gezicht, hoor. Dan uh, kan ik je goed verstaan, uh, namelijk. Goedemorgen hè? Goedemorgen. Hallo. Wie ben je? Ik ben uh, Jets Walkman van de band Jets. En uh, ik ga nu naar het Theater Romein toe voor het uh, 363 uur uh, record. Dan ja, fantastisch zeg. Even voor de mensen die dat niet weten. Maar inderdaad, hier zijn een paar poppodia die samenwerken. Onder andere de Romein. Om een recordpoging neer te zetten. Het langst live muziek achter elkaar. Ja. En uh, ze zijn goed op weg. Want het gaat deze week uiteindelijk dan lukken, die recordpoging. En jij gaat er dus straks uh, een, een bijdrage aan leveren. Ja, van kwart over zeven tot acht uur. Dan uh, mag ik dezelfde uh, accoutie spelen. Mijn bandmaten die laat me in de steek, dus ik moet het alleen doen. Ja, maar je, je heet Jet en de band heet ook Jet, dus in die zin, uh, je bent natuurlijk vooral de artiest ook, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, maar ja. Ja, nou ja, zonder hun uh, is het toch minder. Hoor. Nou, nee, ja, daar gaan we ja. dan achter komen, of ja. ik weet het eigenlijk niet. Want uh, je hebt gewoon je gitaar al uit de koffer gehaald ook. Ja! Nou ja, ik, ik vind ik, het wel, ja, kun je ja, ik... een coupletje en een refreintje, kunnen we er een idols van maken in die ja, zin? Is... Uh, ja. Nou, ja, te gek. Ja? Anna is hier van de jury. Die heeft de stoel. Ja, misschien moeten we eigenlijk... Moet je eerst verkeerd omzitten. Ze gaat verkeerd omzitten. We, doen, we maken er de, de voice van vandaag. Yes! Voor de microfoon. Hij heeft overigens al 20 euro betaald. Hè? Dus, dus allemaal hard, Allemaal waard. Vanavond is de avond dat het gebeuren gaat. Oh, ik ze draait om, maar ik hoor een knal, ik hoor een knal! Avond, ja. dat ik ik... Uh, ik had even niks anders. Uh, ja. Vanavond, is de avond, het komt zo als het komt. Vanavond, is de avond, dat het niks meer verdomt. Maar nu is het moment, ja, yeah. nu is het de tijd het de avond om te proosten op jou en mij hey! Ja, wat goed weg. Ja, jetzt live hier voor de Brievenbus. En je krijgt nu het jury commentaar natuurlijk van uh, Anna. Nou, uh, Anna. Ja, ze heeft al uh, gedrukt op de knop, dus in die zin... Ik heb me omgedraaid, Precies. maar uh, je speelt ook echt heerlijk gitaar. Echt te gek. Je speelt ook gewoon heerlijk gitaar En het uh, is sowieso te gek dat je zowel eigenlijk vrijwillig mee gaat werken. Dus straks gaat spelen. En ook nog doneert. En hier je een liedje kan laten horen. Te gek. Ja. Ik vind het cool. Ik vind het cool. Ik ben verliefd. Yes. Ja. Score! Hij draait zich ook om. Oh, nou, dat is een mooie ochtend zo nog. Ga lekker spelen uh, zo. Ga lekker spelen in de Romein. Precies. Ja, ja, bedankt voor het 20 euro en je liedje natuurlijk op de radio. Ja, straks. Ik zit te kijken, Anna. Het is een tien voor half zes. Tien voor uh, af... oh, maar wacht eens eventjes. We moeten, moeten straks heel gaan, gaan maken, gaan, denk ja, ik. Ik denk het ook. Ik denk het ook, want hij moet inmiddels ja, over een half uurtje alweer... Ja, maar alweer, ik, ik, ik ken Giel dus. Ik, ja. hij, ik denk dat het goed is dat we nog een minuutje of na, tien wachten... Ja? En dan, dan wakker. Ik wil niet het risico hebben zoals ik met jou had? Dat jij gewoon alweer je tanden liep te poetsen. Ja, nee. Dat je je wakker wilde maken. Dat, uh, nee, ik denk dat. Giel, <laughs> als we hem niet wakker maken, dan slaapt hij volgende week nog. Ja? Dus die, is, die, is, die heeft wakker. namelijk na die ochtendshow nog wat in te halen. Dus. Uh, is het nee. niet leuk? Ah, dit lijkt me. Oh, wat vrees. Dan Ga je dit echt? Nou ja. There was a time. I used to look into my father's eyes. In a happy home.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 Child. She has a start of plan for you Don't you worry, don't you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 Het House Mafia kwam van Anja de Vos uit Hoofddorp. Die betaalde er 10 euro voor, dankjewel Anja voor het aanvragen. Het doet mij uh, denken om zo'n dansplaat te horen aan een succesvol uh, trio, die gasten natuurlijk, de Swedish House Mafia. Aan een waanzinnig succesvol duo uit Nederland, de Bingo Players, die een ongelofelijke periode hebben meegemaakt. Um, het, nieuws van vandaag, het tragische nieuws van vandaag, je hebt het misschien al gehoord, want uh, Domin heeft er uitgebreid bij uh, stilgestaan. Domin is ook bevriend met uh, de jongens van uh, de Wingo Players. Uh, Paul is uh, uh, gisteren overleden, 37 jaar oud geworden. Afgelopen jaar werd er kanker bij hem geconstateerd. En het uh, bizar eigenlijk, ik sprak hem namelijk afgelopen uh, zomer, ik ken hem niet zo goed, maar uh, de hele relaxte gast, we hebben uh, meegesproken. En uh, je zag niks aan hem eigenlijk. Van buiten denk je gewoon, uh, het gaat allemaal goed. En ik, ik zei, hoe uh, voel je? Ja, het gaat wel goed, het gaat wel goed. Zeg maar, uh, kom je er bovenop? Hij zei, nou ja, ik moet er wel rekening mee houden eigenlijk, dat ik het niet ga redden. Maar ja, als je dan een gezonde gast tegenover je uh, ziet van 37... dan denk je, dit, dit, dit, dit, dat geloof ik eigenlijk niet, weet je. Dat is toch dat ongelooflijk. Um, en nou, het, het tragische bericht van gisteren... dat hij het gewoon ook niet gered heeft. Paul Baumer, 37 jaar, van de Bingo Players. In het, in het jaar ook dat ze gewoon ongelooflijk doorgebroken zijn in Engeland... met uh, de Rattle, wat gebruikt is ook door Alexis Jordan... nummer 1 gestaan in Engeland... Het is echt een ongelooflijke tragedie dat die jongens overleden. Vreselijk. Ik moest aan denken. Domin heeft er ook al uh, flink bij uh, stilgestaan net vandaag. Maar het is zo... Uh, dat is er toch een kutziekte, denk je dan bij jezelf. Oh god. 3FM Serious Request. Als je een plaat wil aanvragen, als je het verschil wil maken... dan kan dat via 3FM.nl. En dit verschil is van TruePack. Come on, come on. I see no changes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 That's just the way, it is, the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. That's just the way it is. The only time we chill is when we kill each other. It takes yeah, guilt to be real, time to heal each other. It. And if it seems heaven sent We ain't oh, ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or concealed fact A penitentiary packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope. Okay? Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a cheat today. But you made it in a sleazy way. Selling back Whoa, to the kids. I gotta get paid. But well, hey, well, that's the way it is.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 Persistent. That's just the way it is. Oh, yeah. Never changed. Back, met changes op de vroege ochtend. Ja, zo moet je het inmiddels, denk maar gewoon uh, noemen. Is, het, is, oh, oh, het is al twee over half zes. En als er iets is waar Anna hier de afgelopen nacht druk mee bezig is geweest, dan is het wel hoe ga ik gil Belen wachten ja, maken. Ja, precies. Alle manieren hebben de revue gepasseerd. Ik zou ja. allemaal vervelende dingen kunnen uithalen en zo. Maar eigenlijk. Het is dag één. Ja. Hij, hij is brak en hij moet gewoon een leuke dag ja, gaan toch. maken. Dus ik ga hem gewoon heel lief en leuk wakker maken, denk ik. ik dat lijkt me heel leuk. Ja. Dus jij loopt nu, naar de, nu naar de slaapkamer met de draadloze microfoon. Ja, dit is een draadloze microfoon. Super. En uh, ik, ik ben kijk. benieuwd hoe dit uh, gaat ik gebeuren. Ik moet ook niet groen hebben. Dus ik moet echt uh, het bedje van Giel vinden. Ja, hey, precies. Je moet wel inderdaad uh, de linker hebben nu. Kijk. De linker van de twee... Uh, ja. ja hoor, dit is een heel lang iemand hier op rechts en dit is een heel kort iemand. <tied> loving you is easy cause you're beautiful. And everything that I do is all about loving you. Sha la la la. Sha la la la. Sha la la la. Goedemorgen. Nee, nee, <tied> uh, ja. <tied> do -do. Doe. Doe. Oh zeg, die was mooi oh, Oké, okay, nou het is het ja, de uh, oh, Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> oh, maar volgens mij heb je wel op een hele fijne manier Giel een beetje ik wakker geworden. Ik wil wel wakker worden. Ja, ja. Ja, dat kilderig, ja. oh, ik nog? laat? Het is ongeveer half zes geweest Ja, het ah, dus is twee over half zes. Vijf over half zes Giel. Nou, dat, was, dat is lekker ook wat. Lekker aan de bak. De, de, de deurbel gaat hier. De deurbel dan. gaat. Uh, Giel gaat lekker tandjes poetsen en, en wakker worden en zo. Tot zo. En niet stiekem weer insnoezen. We zijn streng op snoezers. Oké, okay, ik ga kijken wie er bij de deur is. dit is echt Wie komt er binnen? Wie komt er binnen? Die van de ploeg komt gewoon binnen oh hier. Niet te geloven. C. Ja, ja, ja. ja. Waar oh, is, oh nou. Hallo. Wat te gek. Ik ga je doen een ik leuketje. Nou, dat wil je wel denk ik ja inderdaad. Ja, nou, dat, ik. en Hallo. en is niet alleen. Hallo maar, allemaal. Ik te kijken. Ik herken hier gewoon uh, de ik herken hier de hele, uh, hele band hè. Het is gewoon, je hebt gewoon de kast nou, meegenomen. Ja, is dit gewoon de good old is, kast? Hallo. Ja, neem lekker die microfoon en dan stop ik op de zon Ja, we waren uh, maandag al heel, heel vroeg bij Giel. Dus we hebben nog een keer een dagje vroeg opstaande en aangeplakt. Nou, fantastisch. En we hebben vandaag grootste plannen. Grootste plannen, ja. Ja, ik ben het dit is niet mijn dagelijkse outfit nee, ik zit te zoals is het, nee, nee, ik wou het niet vragen ja, eigenlijk. Maar je hebt ja. sportschoenen Heb hier je en, al een, sport, en een of legging. Nou, ik ga nog sporten de hele nou, ja. dag. Ik ga zo hier op Skielers vertrekken. En dan ga ik vandaag de Elf toch doen. Nee joh, nee, echt? Echt waar. En dan ga ik uh, beginnen met skieleren. Dan ga ik fietsen, lopen, kanen, um, steppen. 200 kilometer hoop ik vanavond hier weer, daar dat op de kool. Wow. Heb je een beetje de conditie dan, Sien? Uh, oh, dat hoop ik. Ja, <laughs> dat hoop is ik de, ook inderdaad. Nou, ik sport wel redelijk veel, maar uh, nou, het is wel... Uh, en met sporten is, bedoel smaar, je dan, weer, dan niet dat alleen maar je pols uh, kantelen <laughs> nee, natuurlijk. Nee, ook de andere kant is heel goed. Oh, okay, ja. Ja, ja, maar ja, ja. jij praat ook zo lekker met dat Friesland. Dat ik voel me nu echt even in Friesland, doordat je gewoon dat lekkere accent weer hebt. Ja, wend er maar horen. aan hoor. Heerlijk. Dat, dat, dat ja, ga je meer horen. Ja, echt heel fijn. Leuk zeg! Ja, super! En uh, vanavond gaan we, gaan we hier optreden en we willen alvast de dag heel goed beginnen hier. Dus uh, de hele kast Deze is inderdaad... Deze naaiedij bedoel ja. je? Ja. Deze naaiedij, dus, nou. dus hele goeie voor jou, goed bruggetjes. We praten zo even verder. Laten ja. we eerst gewoon even ook lekker over de naaiedij gesproken. Oh, ik hoor applaus! Ik hoor applaus! In de versie zoals je natuurlijk uh, ooit een dik hit geweest is in de ja, in de goed, 50 ja. Zeker. Blijf even gezellig uh, plakken nog jongens. In ieder geval tijdens uh, je eigen liedje. Te gek. Het is voorbij, de is we'll Ja, dat is, dit is ook wat. En nu, ik, weet je wat? Ik. Uh, ik Siek, heel even. Ik draai nu dit liedje en ik zit te denken tegelijkertijd wat een ontzettende onzin. Jij bent hier fucking met de hele kast. Jij bent er. Waarom zou ik hem draaien? Wil je hem zo spelen? Dat lijkt me een heel goed idee. Echt waar? Ja, want laten we nou toevallig alle instrumenten bij ons Dat hebben. Nou, zeg, is, Dit lijkt bijna als je van tevoren bedacht Echt, nu al een goed idee. Uh, top, dan draai ik even een ander liedje in de tussentijd. Een goed begin van de dag met absolute beginners. David Bowie, maar, uh, maar goed een dus lekker live zetten. We recht. gaan Dat even opbouwen. optreden van de kast in, in Leeuwarden van de, de, de kast De kast wordt eerst een kast in het glazen. Ja, ja. Wow. Heel cool, heel cool. hier Siep van de kast, met ook de hele kast vanochtend vroeg te gast is. Hij heeft uh, niet bepaald zo'n rock, uh, outfit uh, aangetrokken, maar het is, het is een hardlooppak, en een pak en van alles en nog wat. Siep gaat hier uh, vandaag de alternatieve elf steden toch doen en hier is dan in uh, Friesland. En volgens mij, Siep, had je er nog wat, wat aardige dingetjes over ook te, te melden, want je gaat het niet alleen doen? Nee, ik ga het niet alleen doen, inderdaad... Uh... Onderweg gaat aansluiten niemand minder dan Henk Agenent. Nou. De, de laatste winnaar ja. van de Elfstedentocht in 1997. Uh, en hier op het plein uh, komen er nog bij uh, Henk Kroes, uh, de oud voorzitter. Um, om de check te overhandigen aan jullie en Wout Zuidelstraat, de, de sterkste man ooit van de wereld. Dus wat echt een Fries feestje. Wow. En onderweg ga ik nog optreden: vijf keer. Jezus, dat is niet te geloven. Waar begin je al? Ja, waar begin je ja. Ik zit nu niet op ja, de Ja, ik vind het fantastisch hoor. Ja, dat en je we doet. gaan er gewoon helemaal voor. En uh, jullie zijn ook aan het afzien hier. Dus dan moeten wij dat ook doen, uh, ja. vind ik, in Friesland. Nou, pittig. En zometeen natuurlijk ook nog een uh, liedje hier live op de radio. Druk aan het soundchecken. Dus ga ik in de tussentijd eventjes naar, uh, naar buiten. Want bij de brievenbus zie ik ook een paar uh, jongens staan. Met een... Ja, laat maar eens horen wat je bij je hebt hier. Uh. Ja, het is dus duidelijk. Je hebt een... Uh, een grote bus bij je, hè? Ja, daar zit uh, ongeveer de helft in uh, van onze opbrengst. Zo'n uh, 350 euro. En uh, alles bij elkaar zitten we op de 740. Wauw. Wat heb je gedaan en wie ben je eigenlijk? Wij, uh, ik ben Rodney, Brio en Thijs. Maar wie ben je wel dan? Als je Rodney bent? <lacht> <lacht> ik ben hier zo'n lange nacht geweest. Uh, voor ons ook. Ja. Uh, want wij zijn om 8 uur vanmorgen uit Den Haag betrokken, op de fiets. En uh, we zijn hier net een uurtje geleden aangekomen. Wauw, je bedoelt Jongens, toch? woensdagochtend om 8 uur. Woensdagochtend om 8 uur. Yes. Uit, Ongelooflijk. Uit te, Je kan daar. 256 kilometer. Wat op, op racefietsen gewoon. Ja, we hebben uh, totaal drie fietsen gekregen van Halfords. Twee daarvan uh, zullen nog worden aangeboden voor de veiling ook. Maar. Dus dat komt er ook nog bij. En uh, ja, de derde fiets was helaas te duur om dat te doen. Maar de twee, sowieso twee fietsen uh, gaan we hier afgeven zometeen. En jullie hebben van mensen, van iedereen gewoon geld aangenomen van vrienden, langs de bedrijf. En oh. we hebben bij Halford filialen uh, gestaan om te flyeren. Cool. Uh, wat hebben we nog meer gedaan, jongens? Op uh, de Halo-school, Haagse Hoog uh, in Den Haag. Ja. Hebben we ook nog. Geen uh, uh, ja. ja. Nou, nu al dat kleingeld door de brievenbus heen. Ja, dat was uh, nog een klus. Dat was ja. zeker nog een klus. Ja. We gaan maar... Lekker rinkelen. Zo is het. Laat het lekker rinkelen. Klinkt mooi, te gek. Is er nog een plaatje doen. dat we voor jullie kunnen draaien? Want het is toch wel een prachtig bedrag. Dus. Ja, we hadden zelf een hele mooie toepassing in, in gedachten. Ik denk uh, Queen. De bicycle, uh, uh, bicycle race dan natuurlijk. Race. Ja, nee, Die schrijf ik zeker voor Helemaal je op. Dus, uh, gek jongens. Dank. En uh, ga lekker zitten. Dat werkt natuurlijk even niet meer, denk ik. Blijf maar lekker staan. Ja, uh. ja precies. Ja, ja goed. God. Wow. Tijd om op plaats te draaien die aangevraagd is via 3fm.nl onder andere, onder andere van Simon en Jeroen Compie. I'm hoor je en If I Could Change Your Mind. Als dus je luistert hoor je de al soundchecken op dit moment. Dus het gaat helemaal goed komen zo meteen. Geef mij de gelegenheid om gewoon nog even een plaatje te draaien die aangevraagd is via 3fm.nl. Het is The Last Shadow Puppets. En dus er is toch Standing Next to Me hoor je van left? Last Shadow Puppets op 3 fm Aangevraagd door Jolijn die hem graag wilde horen voor 10 uh, euro. Het is zo ver hier live in de studio vanochtend. Zo meteen gaan we hem wegschieten. Dan gaat hij een hele lange tocht maken. De Elf tocht op fiets, op skillers, hardlopen. Daar gaat van alles doen. Maar eerst ziet hij vooral te gewoon met zijn oude vertrouwde band. De kast, live hier vanochtend. Met ja, een klassieker, de grootste die jullie ooit gehad hebben, denk ik in Nederland. Hè? In je, je hoort het zelfs, het publiek is enthousiast hier buiten met raadpersonaal. In je neierij live op 3FM. TV